ik weet niet of jullie dit horen. Oké, nou ik zal het maar nog een keer zeggen, want ik was vergeten de muziek weg te draaien. Ik had geen koptelefoon op. Het is nu half acht en je luistert naar Eurostar Radio. En je kan ons ook zien via de webcam. Ook daar zit uh, geluid bij. Alleen ja, het is uh, wel allemaal mono geluid. En via de streamoie uh, natuurlijk, uh, via de radio stereo geluid. Dus als je... Een betere geluidskwaliteit wil, dan moet je het geluid van de videostream helemaal uitzetten. En uh, dan uh, klik je boven links, bo of nee, rechtsboven, het scherm van Eurosarade. Nee, naar een van de spelers boven. En uh, ja, alleen het beeld loopt dan natuurlijk dan niet meer synchroon uh, met, uh, met het geluid van de radiostream, En dat maakt niet uit, je kan ook alleen naar de videostream kijken. Uh, straks ga ik een mededeling erover doen, want er gaat iets veranderen tussen de radio en de videostream. Daar gaan we veranderingen brengen vanaf volgende week. En dan gaan jullie uh, straks na 8 uur uh, gaan jullie dat horen van mij. Oké, okay, live straatjes. Uh, straks om 8 uur gaan we live uitzending doen. Tot zo! Is tearing on my mind. Thousands of good souls take it away. There ain't no reason in no wrong. We all know things will never be the same. Now we're finding out who's on our side. And you're all praising all the Lente op je radio. Searching for peace. Goedenavond avond luisteraartjes, uh, hier zijn we weer, het is uh, zondagavond, bevrijdingsdag 5 mei 2013. En ik ben DJ Aap en je luistert naar Eurostar Radio NL, oké, okay. live vanuit de studio in Den Haag. Het kleinste studiootje van Nederland misschien wel, wie weet. Maar goed, <coughs> uh, wat gaan we vanavond doen? Nou, we zenden in principe uit tot 10 uur. En uh, ja, mochten er genoeg mensen zijn die op de Skype willen komen. Die nog wat langer willen doorgaan. Is dat mogelijk. Maar, tot uiterlijk 12 uur dan. Maar in principe stoppen we om 10 uur. Maar mocht het echt heel druk worden op de Skype. Dan gaan we gewoon door tot 12 uur. Oké, okay, we zien het wel. We hebben in ieder geval een gast vanavond waarschijnlijk. Hoogstwaarschijnlijk. Dus ja, ik zit een, een beetje te wachten. Op zijn belletje. En uh, dat gaat heel gezellig worden. Ik zeg nog niet wie het is. Ik heb alleen nog wel een huishoudelijke mededeling. En, uh, en dat is dat uh, vanaf dinsdag gaan we de radio en de... Uh, hoe heet het? De radio en de videostream die gaan we splitsen. Dat doen we niet meer tegelijk. Dus dat hebben we... Een paar zondagen gedaan. Twee of drie zondagen, geloof ik. Ik geloof dat dit de derde keer is vanavond. Uh, maar ja, dat werkt niet echt. Waarvan ik zeg: van nou, jongens, hè, want dan hoop echo. ik echt ook. Gaat dit keer niet als het goed is. En uh, dan ga ik het zo doen. Dan ga ik uh, elke dinsdagavond alleen via de videostream van de website uitzenden. Dus ga naar Eurostarradio.nl. En dan heb je die video. Uh, schermpje, uh, rechts in het midden van het scherm, aan de rechterkant, en uh, daar kan je en kijken en luisteren, maar dan zitten we dan niet op de radiostream, dus hè, dus uh, en uh, ja, misschien, uh, ja, we kijken al, uh, misschien gaan we ook wel skypen en alles, en uh, ja, uh, chatten kan in ieder geval sowieso, dus dat is ook natuurlijk uh, ontzettend uh, gezellig. Ik zal kijken of ik de chat uh, even aan kan zetten ja. hier. Uh, als het allemaal wil lukken natuurlijk. Ja, we gaan, ik ga even de chat aanzetten zo. En uh, ja, we gaan dus straks nog even een muziekje draaien. Ik wacht uh, op de, degene, op de gast van vanavond. En ik hoop uh, dat hij... Uh, hij mag bellen hoor, hij mag nu bellen. Dus uh, de persoon met wie ik heb afgesproken om vanavond een programma mee te doen. Je mag bellen hoor. Ik heb de Skype openstaan, dus uh, je mag bellen als je, als je wil. Dus oké, okay, goed, uh, laatstdraadjes. We gaan er uh, een gezellig uh, uitzending van maken. Je mag skypen, je kent op de chatpagina, je hoeft geen wachtwoord in te voeren. Alleen je nickname of je eigen naam, dat maakt niet uit. Dus je hoeft geen wachtwoord op, uh, het staat er wel bij, maar dat is alleen maar voor de technische ondersteuning. Dus als je zin hebt, mag je gewoon uh, ja, chatten. En, uh, ja. en je mag ook skypen. Skype-adres is hoofdletter DJ, liggend streepje. En dan Jaap met hoofdletter J. De rest allemaal kleine uh, lettertjes. Dus de aap is met kleine lettertjes. Dus uh, oké. Okay. Goed, we gaan, uh, gaan uh, zo muziekje draaien. En uh, nou, mensen... Jongens en meisjes, uh, dames en heren, wie of waar je ook zit in Nederland of in de rest van de wereld. Uh, ja, we gaan uh, gewoon gezellig uh, ska-muziekje draaien. En dat is de ska daddy Z. En dat nummer heet uh, Antem. Daar komt ie. Uh, ska daddy Z. Met uh, het nummer Anthem. Oké. Okay. We hebben een volgend nummer. En die duurt ook ach, maar kort. Deze was nog geen. Uh, nou, iets meer. Nog geen twee minuten. En het volgende liedje duurt. Uh, 2 minuten en 43,7 uh, seconden. <laughs> en dat nummer. Dat heet Fresh Body Shop. Met Can't Get in Out Dat was uh, uh, Fresh Body Shop met Can't Get Enough. Je kan Skypen, je kan bellen. Dus degene die ik heb uitgen uitgenodigd om met het programma mee te doen, kan uh, Skypen hoor. Dus uh, kom op. <laughs> of uh, oké, okay, nou we zien het allemaal wel uh, via webcam en via de radiostream. Zijn we beluisteren. Alleen het nadeel is, als je op de chat zit, dan zie je geen, geen webcam. Dat vind ik wel jammer. Dan moet ik toch eens een keer vragen aan, aan, uh, aan iemand of die uh, die uh, chat en die uh, webcam uh, op één pagina kan plaatsen. Dat lijkt me wel zo handig. Dus uh, goed. We gaan door naar een uh, heel rustig liedje. heel uh, lief liedje. En dat heet Live is en die is van de band Lul met Dubbel L. Ja, dan moet hij het wel doen natuurlijk, hè? <laughs> Ik zit het helemaal. Eh... Nou goed, helemaal te verklooten bijna. Hier is lul met live is. De band uh, LUL met live is dus in uit Frankrijk. En uh, ja, we hebben dan nog uh, een aantal liedjes van ons. Uh. En uh, die zullen we zeker uh, ook eens een keertje draaien. Misschien vanavond nog, nog één of volgende week. Maar goed, jullie weten dat de aanstaande dinsdag, en dat is uh, dinsdag 7 mei, dan gaan we elke dinsdag van 9 was het van 9 tot 10? Ja, van 9 tot 10, 1 uurtje uh, via uh, de videoscherm uh, uitzend, het videoschermpje re midden rechts van je scherm van de uh, Eurostar Radio website. Dus uh, links, of rechts in het midden, sorry. Dus waar je nu naar zitten kijken, we gaan we dat uh, geen stream en video uh, tegelijk mee doen. Dus geen radio en video tegelijk meer. Dat is vanavond voor het laatst wat we uh, dat tegelijk doen. Want uh, ik vind het toch een hoop gedoe, eerlijk gezegd. En uh, Dus uh, zondags houden we gewoon nog onze radiouitzending, Elke zondagavond van, uh, van 8 tot 10 uh, doen we live. En de rest uh, zaterdags en zondags gewoon non-stop muziek. En uh, de zaterdags en zondags dag en nacht muziek. En dan. Zondagavond van 8 tot 10 ben ik live, DJ Jaap, haha, live op Erosij Radio en op de uh, videostream. Elke dinsdagavond van 9 tot 10, dus elke dinsdagavond. Alleen op de videostream, dus niet op de geluidstream, want op de videostream zit ook geluid. Dus ja, en als je dan toevallig uh, ja, alleen maar een internetradio hebt, nou ja. Dan kan je niet luisteren. Maar ja, de uitzendingen die worden automatisch opgenomen. Dus je kan ze altijd terugkijken op de website. Ook de radioprogramma's zijn terug te luisteren. Dus uh, alleen je kan niet uh, rechtstreeks uh, skypen. En, en uh, nou ja, chatten kan je altijd 24 uur per dag. Maar ja, moet er moeten maar net uh, genoeg mensen op zitten natuurlijk. Hè? Dus ja, het is hier niet echt uh, druk op de chat, zie ik. Uh, dus uh, ja, goed. Nou... Ik, zit, uh, ik, zit, het is nou, uh, ik wacht even tot uh, half negen en als uh, de gast uh, zelf niet belt, dan bel ik uh, de gast op, hey, die straks in de uitzending komt. En dan gaan we samen dit programma opvullen. En als het nou echt heel gezellig wordt en dan komen er komen meer Skypers bij, dan gaan we na tien uur gewoon door tot twaalf uur. Dan, dan verdubbelen we de uitzending gewoon. Goed, nou genoeg geluld naast straatjes. We gaan nou eens uh, weer eens. Uh, ik heb pas nog uh, heel veel muziek gedownload. Legaal. Ja, ja, legaal. En um, dan moet ik eens even kijken. Dwa, ba, ba, ba, ba. Ik had een mapje gemaakt. Ik had uh, alles vanmiddag gedownload. Dus even kijken. Ik ken ook uh, ja, die andere muziek. Heb ik al zo vaak gedraaid. En ik denk, ja, ik ken niet hetzelfde blijf uit zijn. Het zijn wel uh, 500, 600 liedjes. Maar op een gegeven moment hebben iedereen het allemaal wel gehoord. Dus ik heb eh, ruim 100 nieuwe liedjes gedownload. Nou ja, nieuw. Ik weet niet of ze echt nieuw zijn hoor. Maar eh, ik ga toch even kijken. Um, ja, ja. Dus uh, ik zie al die mapjes. Maar ik zit even te denken, joh. Welke. Uh, oh ja, hier. Goed. We hebben een band die heet Alala's. En. Uh, dat is een rockband. En die heeft alles al. I had it all. Heet het volgende nummer. Je zou bijna zweren dat dat de Animals waren, band uit de jaren 60. Maar dat waren ze niet. Klinkt wel erg sixties, hè? Ja, oké. Okay, uh, ik denk, uh, als, ik, als ik dit liedje hoor, moet ik aan de Animals denken. Maar de band heet Alla Las Of Les, hoe je het ook uitspreekt. Met het nummer Ik heb alles. I had it all. Oké, okay, we gaan uh, door naar het uh, volgende nummer. En dat wordt uh, eentje van... Uh, de Black Dwight Pickers. En het nummer heet Ebenezer. Amerikaanse, het, het Wilde Westen zou zo zijn, de Black Twig Pickers. Met het nummer Ebenezer. De Pickers, dan moet ik denken aan die uh, mensen die gaan al die. Uh, dan heb je zo'n tv-programma voor op History HD? Op, uh, op uh, internet, of op de kabel, geloof ik. En uh, ja, dan heb je zo'n. Uh, twee van die gasten die struinen zo'n beetje door de Staten van, uh, van Amerika. En dan komen ze wel eens oude spullen tegen op boerderijen en, weet ik, of vrijstaande woningen. En dan hebben mensen vaak hele waardevolle spullen liggen, oude spullen die ze nooit meer gebruiken. En dat noemen ze pickers, zulke mensen. Maar vaak zit er heel veel troep tussen. en Dat noemen we dus rubbish. En dat heet hetzelfde liedje heet ook zo, rubbish, van de band Copsen. Maar was dat? Oké. Okay. Uh, ja. We gaan een. Uh, oké. Okay. We gaan uh, even kijken. Um, ja, oké. Okay. Goed. Nou. Uh, maar goed. We gaan nog even een, een klein liedje uh, draaien. Een rustig liedje. Dat gaan we eens even opzoeken. En uh, ik zie dat de gast al. Uh, de Skype zit, uh, we zitten wat te chatten met elkaar, en uh, die gast die komt zo, die raakt zo even, uh, die bed ik of hij belt mij, maar we zitten nu even te chatten met elkaar over wat voor onderwerpen we het zouden hebben, ja het kan over van alles gaan hè, natuurlijk, dus ja oké, okay, we gaan eens dus even kijken wat we allemaal zo al uh, uh, ja, waar kunnen we het over hebben? We kunnen het natuurlijk over vrede hebben en over uh, vrijheid, hè. Want het is vandaag natuurlijk 5 mei. Maar ja, dat is een beetje moeilijk onderwerp misschien. Maar we kunnen het ook over van alles en nog wat hebben. Dan moet ik even kijken wat uh, mijn lieve vriend... Oh, ik lul overal over. Oké. Okay. <laughs> en nou goed, nou... Um... Ik ben benieuwd hè? waar we het gaan over hebben. Ja, ik, ik wacht even met een liedje draaien hoor. Ik wacht even tot uh, onze gast uh, mij belt. <laughs> en als je mij niet belt, bel ik jou wel. Uh... Ja. Hey kijk eens. Hallo, Jacco. Goedenavond. Kan je me goed verstaan? Ik kan jou prima verstaan. Goed zo, ja, ik heb hier een koptelefoon op. En ik, uh, ik zit hier met twee computers te draaien. En een internetradio om de programma te controleren of alles goed gaat. Ik heb de, de chat aan. En uh, nou ik heb een uh, muziekspeler, zo'n uh, virtuele mengpaneel op mijn computer. En uh, ik zit via de webcam, dus ik ben uh, via beeld ook te zien. En het geluid wordt je dus niet op de radiostream hoort. Hoor je wel op de webcam. Maar ga ik vanaf uh, dinsdag ga ik apart uh, op dinsdag uitzenden tussen uh, 9 en 10. En dan uh, doe ik alleen via de webcam. En op uh, zondag blijf ik gewoon alleen op de PR, alleen radio doen. Want uh, uh, dat ga ik gescheiden doen. Dus uh, oké. Okay. Hey, Jacco, hoe gaat het met jou? Ja, goed. Dankjewel. Eh... Uh... Het is een uh, rustige dag vandaag. Ja. Uh, en uh, ik zit even nu naar je website te kijken. Ik ben ingelogd in de chat. Ja, ik zie je staan. En het uh, ja. ziet er gelikt uit, ziet er heel netjes uit. En uh, ja, de muziek is ook, uh, komt goed over okay. uh, in mijn radioprogramma. Heb ik nog wel eens wat problemen gehad met het streamen van muziek. Maar uh, nee, klinkt uh, helemaal top. Dankjewel. Uh, oh ja, gisteren in jouw uitzending had je het over uh, dat programmaatje waar je dan met je video... Want je kan foto's laten zien via je webcam. Je kan filmpjes draaien. Klopt. En uh, ik heb het gedownload en ik heb eens een beetje geëxperimenteerd. Maar dan nou wil ik inloggen. Maar doe jij dat via, ook via Bambuster? Of, uh, want ik, ik heb uh, ja. om, uh, voor mij om alles te starten. Heeft Adrie een programmaatje op mijn uh, computer geïnstalleerd. Ja. En dat programmaatje heet de Flash Live Encoder. Flash Live Encoder, oké. Okay. Ja. Ik moet er alleen aan denken... dat uh, voordat ik die opstaat... dat Manicam dan al draait. Want okay. als ik eerst Flash opstaat... Ja. dan pakt hij de standaard webcam software. Ja. En ja, daar, daar, daar kan ik helemaal niks mee. Okay. Dus ik zet altijd eerst eventjes... ja, eigenlijk staat bij mij Manicam gewoon standaard in Windows op. En daarna uh, gaat hij... Uh, Zet ik vlak voor de uitzending begin, zet ik die flash encoder uh, zet ik aan. Ja. En dan uh, loopt het eigenlijk allemaal redelijk vanzelf. Uh... Oké. Okay. En, uh, want ja, ik draai dus rechtstreeks via Bambusark wat webcam uh, betreft. Uh -huh. En ik heb een aparte radiostream. Dus heb ik ook via Adria voor mij dan die website gebouwd. En. Uh, en ik heb ook via hem die, die stream ook, weet je wel. Dus hij heeft dat voor mij in elkaar gezet. Alleen bij mij, iemand die had, die had een chat van mij erop gezet. Iemand anders. Ik zal geen namen noemen, maar die... Maar ja, nou heb ik de, waar mijn webcam op zit, geen chat. En bij Nelly, daar heb ik op één pagina een chat en de webcam. En dat vind ik wel wat praktischer. Ja, dat is, dus, uh, is reuze handel, inderdaad. En ik Klopt. vind het vervelend om uh, Adrien steeds lastig te vallen. Ik weet dat hij het vaak druk heeft voor zijn werk, dus uh, dan wil ik hem niet te vaak vallen. Ik heb hem dus, uh, van de week nog een mailtje gestuurd, geen antwoord op gehad. Maar ja, ik denk, hij zal wel druk hebben. En ik weet, hij is heel behulpzaam, ik weet het. Maar ik wil hem niet te veel tot last zijn, snap je? Dus, uh, <laughs> dus ik ben wat dat betreft misschien een beetje bleu. Nou, nou ja, ik denk dat Adrie het graag doet. Dus ik denk dat je dat rustig mm. kunt vragen. En ik weet trouwens ook niet hoe uh, de computerkennis bij, uh, bij anderen... Misschien zijn er wel anderen mm. uh, die dat kunnen. Ik zou ja. denken aan misschien via een radio of zo ja, ja. dat daar kennis zit. Maar ja, ik heb afgeproken met, uh, uh, met Adrie dat uh, die, die website van uh, Eurostar, dat mag alleen... Adriaan Komen, want uh, hij werkt via een speciaal programma. En hij heeft ook bepaalde kennis op dat gebied, uh -huh. wat anderen niet weten. En toen had iemand anders van mij dan uh, die chatprogramma erop gezet. En, uh, en uh, ja, zei, je moet niet andere mensen erop laten klooien. Hij ja, zei, laat dat maar aan mij over. Dus, dus ja, dan doe ik het liever via uh, uh, Adriaan, weet je. Ik bedoel, uh, dus ja, ik bedoel, hij heeft die website voor me gebouwd. En daar zit een stream in, daar zit een webcam en alles in. Maar ja, die, die standaard webcam, die, die is heel ingewikkeld. Toen heb hij voor mij die Bambusser erin gebouwd, net als bij Nelly. Het werkt perfect, die Bambusser. Het is gratis. En uh, ja, ik zit nu op 25 frames per, per seconde. En de vorige keer was het 15 frames. En ik heb het geluid in de settings, als je in de settings gaat kan je het geluid op 100% zetten nou, je knalt eruit jongen, met je geluid nou ja, dat heb dus, ik dus ook je hoort dus ook in uh, mijn programma zie je dus vaak in de chat verschijnen dat het nogal overstuurt want ik had in het begin uh, nogal het, programma, of het probleem uh, dat mijn muziek niet te horen was bijna, het stond heel erg zacht oh, en, ja. uh, dat probleem heb ik dan ja. Oh, ik, ik vond het altijd wel goed klinken, hoor, bij, bij jou. Dus, uh, oh, ik kreeg er altijd wel ja. vaak van. Uh, bij van, dus Nelly, Nelly werkt via de microfoon, denk ik. Daar de, de hoort soms, ja, ze hebben denk ik ook een, uh, via, dat ze alles via de microfoon doet. Dat ze ergens een uh, pick-up of een, een cd-speler hebt staan met luidsprekers. Uh, ja, die microfoon is uh, zo sterk bij Bambus, dat pik je allemaal op. Want het geluid wat je via de webcam nu hoort... gaat allemaal via de microfoon van de webcam. En op de radiostream gaat het gewoon via de, de server... zeg maar van, uh, van uh, de provider waar ik dan die website heb. Dus dat, dat is allemaal stereo geluid ook qua uh, muziek. Even. Ja, dus, ja uh, ik heb het geluid bijna vaak tegenwoordig bijna helemaal uitstaan. Dan staan er echt nog maar, maar twee uh, streepjes open... Mm -hmm. Uh, en dan nog, uh, als ik dan in de flash-encoder kijk, dan piekt die gewoon helemaal. Ja, want uh, ja, ik zie hier ook uh, bij de, de bambus uh, dat hij eenmaal in het rood staat. Uh, dus ik, als ik de speakertjes uh, wegdraai, ja, ik weet niet hoe het allemaal werkt, maar ik hoor alles ook keihard. Maar ik zie hier dat die mw3-encoder, uh, waar de muziek dus via doorstreamde geluid, zit alles netjes voor het rood. En dan heb ik nog een automatische gain control erop zitten. Die heb ik dan van Ridder Radio, dat programmaatje. Dat werkt fantastisch. Ja. En als ik non-stop muziek draai, doe ik dat via Winamp. Via de shoutcast van Winamp. Dan kan ik alleen dan niet uh, doorheen praten. Maar dan draai ik alle liedjes los. En dan kan je op, de, op je computer ook zien hoe de liedjes heten. En dat hebben ze ook graag. Maar ik heb eens even nagekeken die website. Uh, die ik van jou heb gehad. met al die vrije muziek. Daar heb ik vanmiddag uh, 109 liedjes van gedownload. <laughs> en uh, <laughs> er zit best aardige muziek bij, moet ik zeggen. Ja, er zit leuke muziek bij. Hè? Ja, en makkelijk op te zoeken. Want je kan zelfs, uh, als je een liedje leuk vindt, dan klik je op de naam van het album. Dan krijg je het hele album te zien. Die kan je ook nog downloaden. In, ja. in zip-file. Nou, die moet je dan uitpakken. heb je de hele cd. En dan zit hier en daar ook wel muziek bij. Waarvan ik denk, poeh, nee, dat vind ik, uh, weet je, ik denk... Als ik het al gaat vervelen na twee minuten, dan, dan ja. heb ik zo'n idee dat de luisteraar dat ook hebt. Als je <tie> bijvoorbeeld bepaalde muziek hebt, wat heel keihard klinkt, dan uh, en dan een beetje, uh, ja, hoe zou ik het zeggen? Ja, iedereen heeft natuurlijk een eigen smaak. Hè? Maar ik doe wel veel uh, muziek met ritme, een beetje dansbare muziek. En dat, dat klinkt meestal voor de meeste mensen wel lekker. Of hele rustige muziek, hele relaxte muziek, dat je nou, bijna ja. slaap voelt, zeg maar. Ja, nou, ik moet de muziekkeuze een beetje aanpassen aan het idee van mijn radioshow. Hmm. Uh, ja, tuurlijk. Dus uh, eigenlijk uh, hou ik best wel van allerlei soorten muziek, ook best wel van harde rockmuziek. Oké. Okay. Maar als je programma Leven in Stilte heet... Ja, en je gaat... gaat dan harde rockmuziek draaien... Ja, dat, dat, dat is een dat, beetje... Dat, dat, dat, dat gaat niet samen, nee. Dat niet <laughs> maar voor de... Uh, voor een, een eventueel... Uh, een, een webcam of een tv-screen... ik zit de laatste tijd... zit ik uh, een beetje naar een site... te, te kijken. Mm -hmm. Ik weet nog niet exact wat ik daarmee kan. Maar... Uh, de site die heet... Uh, Justin TV. Hmm. Justin uh, TV. Ja, en daar kun je live streamen. Uh, oh, wacht, die heb ik gisteren gezien, geloof ik, op de chat. Dacht ik, ja. Ik ja, dacht ja. dat ik een link had gestuurd ja. in de chat. Ja, en, en dat is wel interessant om even te bekijken. Want uh, tot een paar maanden geleden was in vooral Amerika was, uh, Stickcam was heel erg populair. Oké. Okay want daar had je dan uh, op één pagina had je de mogelijkheid om echt een hele uh, webpagina te ontwikkelen voor je radiostation met foto's, video, filmmateriaal, tekst en een uh, chatroom, maar ook niet zomaar een chatroom, een chatroom met webcams. Dus iedereen die iedereen die komt kon zijn webcam aanzetten okay. en ook uh, kon je daar dus een, uh, zowel een, een, een muziekstream als een videostream. Uh, dus daar waren allemaal uh, amateur en semi-professionele radiomakers die daar... Uh... En, uh, en dat is natuurlijk wel allemaal rechtenvrij of, uh, of moet je dan betalen of... Uh... Nee, je kon een, uh, je, er waren diverse accounts kon je aanmaken. Je kon echt een gewone user account aanmaken, die was uh, gratis. Ja. En dan, dan kon je uh, een eigen pagina opstarten met een eigen video chatroom okay. en, en een eigen stream voor uh, beeld en geluid. Maar je kon ook een, een, een radio, uh, een broadcaster account heten dat geloof ik. En dan kon je uh, echt uh, ook uh, geld verdienen met je radiostation. Okay. Dat is natuurlijk ook best wel interessant als je uh, uh, ja, met wat je doet en waar je passie mee hebt, als je er een paar cent mee zou kunnen verdienen. Oké, okay. maar ja, krijg je dan geen problemen met de BUMA dan? Want uh, kijk, met die, met die rechtervrije muziek is het zo: zolang je rechtervrije muziek draait en je verdient, je mag daar alleen niks aan verdienen. Als je het puur voor de hobby doet, dan mag je dat uitzenden. Maar als ik nou reclame ga maken voor de buurt, super of voor de slager hier om de hoek, dan, uh, dan moet ik Jamendo ook betalen. Ja, dus uh, uh, zolang ik dat niet doe, mag ik het gewoon gratis doen. Met ja, puur, en dat is voor, voor, voor de hoek. site waar je nu laatst muziek voor gedownload hebt, maakt dat niet uit. Ja, oké. Okay. Ja. En uh, als ik zeg maar bijvoorbeeld, ja, Stickcamp stick bestaat helaas niet meer. Ja. Uh, maar uh, je kon dan bijvoorbeeld dingen doen als gewoon een Paypal-button op je webpagina maken... of een Google AdSense-plot uh, erin zitten of uh, andere Clickbank, zeg maar. Er zijn ja. eigenlijk heel veel uh, mogelijkheden en dat zie je ook weer aan dat opgestartte Justin TV... die je hier in Nederland eigenlijk helemaal niet zoveel ziet. Maar even, ik wil even uh, onderbreken, ik moet even een sanitaire stop maken. Dus ik ga even een muziekje draaien wat eigenlijk bij jouw programma thuis past. En dat is Hoen toe met het nummer Koen Guri of zoiets. Leef ik even aan. relaxed muziekje ja? klinkt uh, erg rustgevend ja. ja, ja, ja. en uh, want het mooie is die website die, uh, als je dan op genre klikt en zelfs op tempo kan je klikken hè? of die snel moet zijn of een heel uh, slow -liedje. het had ik op medium gezet en uh, het had ik erbij gezet, eerst gezet uh, um, uh, hoe heet het om in die sferen te komen. Uh, ik denk, ja, religieus of zo, nou dat lukte niet. Toen heb ik nog iets, uh, en toen kwam ik dit tegen. En dat is uh, nog een liedje van deze, maar die klinkt weer, weer wat anders weer. Niet zo rustig als dit. Nou, ik vond het wel aardig klinken. Ik denk, die, die ga ik downloaden. <laughs> dus. Ja, ik gebruik, uh, en dan denk ik dat je het ook over freeplay radio, of uh, free play music, hebt. Ja. Uh, die gebruik ik voornamelijk ook veel voor uh, nou, als je ergens een intro voor moet maken uh, of je wil uh, muziek onder een filmpje of onder een, uh, een dia show hebben dan uh, omdat je alle liedjes in het gewenste aantal minuten kunt, uh, ook kunt downloaden ja, klopt. dat is uh, reuze handig en je kunt kiezen tussen uh, de sfeer van het liedje en, maar ook het tempo en ook uh, dus een overzicht van uh, complete albums in het midden. En uh, ja, ik bedoel, als je zeg maar voor de radioshow maak je vaak een introotje met wat foto's of film. en dan heb je dan mooie muziek voor. Of voor je, ja, eigenlijk uh, voor al je projecten uh, kun je daar mooi iets voor gebruiken. Ja, ja dat is wel, uh, wel mooi, ja. Uh, wat dat betreft vind ik die site toch prettiger dan van Jamendo moet ik zeggen hoor. Want uh, ook qua zoeksysteem en zo en uh, ook qua minuten wat je net zei. En uh, qua, ja, ik bedoel, uh, je krijgt een hele lijst. Je kan uh, van 15 tot 100 uh, liedjes per pagina bekijken. Ja. En uh, ja, je kan ze ook eerst uh, beluisteren vo voordat je ze downloadt. Dat kan met Jamendo ook hoor. Maar ik vind deze toch wat uitgebreider. Die, uh -huh. uh, van die free dingen uh, okay. en ik, ik zat net nog even te denken aan uh, video en chatten op een site waar ik ook wel eens uh, naar heb zitten kijken en mee heb zitten spelen is uh, tiny chat tiny chat tiny chat die leveren eigenlijk uh, webcam chats op maat je kan oh. daar gewoon je hoeft er niet eens trouwens een account aan te maken. Je kunt gewoon. Uh, er is ook een, een knop waarop staat: maak een chatroom uh, à la moment. Mm -hmm. Dus daar kun je dan gewoon. Uh, uh, ja, dan heb je dus een, een webcam room zeg maar, waarin je luisteraars uh, in kunnen loggen. Gewoon uh, hoeven ze niet deze wachtwoord in te tikken, maar het kan wel, want je, je hebt de optie om al een besloten. Uh, chatroom van te maken mm -hmm. uh, en daar kunnen ze dus naar keuze wat ze willen hun microfoon aanstellen, instellen hun uh, webcam aanzetten als ze dat willen mm -hmm. en persoonlijk uh, dat mis ik nog een beetje ook op uh, Fama uh, zelf als je zit te presenteren dan zit je op een webcam ja. en het is eigenlijk veel leuker als iedereen die in de chatroom zit al oh, mensen willen dat misschien niet en daar hebben we dan wel begrip voor. Maar het is voor de presentator een stuk leuker als je uh, beelden uh, ziet. Zeg maar. dus als je, want dan zie je hoe de mensen reageren. Of, uh, ja, dan zie je ook een beetje of ze echt interesse hebben of dat je beter van onderwerp nou, kan veranderen. Ik heb het wel uh, een tijdje terug, en uh, het is daar denk ik afgehaald. Kon je op die website van Pharma. Ik heb het één keer gedaan. Kon je je gezicht laten zien. Ja, Alleen tot het door, denk ik. Had ik. Dat idee had ik ook. Ik ben een keer op een zondagavond ingelogd. En toen dacht ik van, nou weet je wat, ik zet gewoon de streamers aan. En ik ga eens wat muziek draaien. En toen zag ik daar boven in de chat een optie om de webcam aan te zetten. Mm -hmm. En dat heb ik gedaan. Maar ik denk dat niemand het in de gaten had. Of dat sommige mensen andere instellingen hebben. Want er was niemand die het in de gaten had ja, nou, dat was bij mij, bij mij precies zo, ja. <laughs> dus uh, en eigenlijk heel veel van, van de dingen die ik uh, zelf uh, uh, leuk vind om te doen en zelf doe, heb ik grof uh, gezegd gewoon gejat van een Amerikaans programma. Oké. Okay. Uh, ik luisterde heel erg altijd naar Zen Live Radio. Ja. Uh, het leuke was, het programma had totaal niks met uh, zen te maken, maar met uh, moderne media. Zoals het internet en al die nieuwe sites en dergelijke en zo. En uh, die gebruikten daarvan. Die hadden een radiostream, die hadden een webcam room met allemaal video. En die hadden live streaming audio. En, uh, die hadden echt alles erop en eraan, zeg maar. Dat waren gewoon mensen die allemaal thuis programma's zaten te maken. Maar het zegt er allemaal heel erg uh, gelikt en mooi uit. Oké. Okay. Ah, ja. dus, uh, dat, uh, ja, dat was wel leuk om, te, uh, op te, om eens te zien. Ken jij het programmaatje uh, Virtual DJ? Virtual DJ. Nee, zeg maar niks. Dat is een programmaatje. Je hebt een gratis versie. En uh, dat heet uh, Virtual DJ. En dan ga je naar virtualdj.com. Ja. Dan kan je een gratis programmaatje downloaden en dan kan je mixen en je kan muziek afspelen. Het is een soort mengtafel, maar dan op je scherm. Dan kan okay. je met je muis kan je muziek mixen, je kan zelfs opnames maken van mixen. Je kan muziek uh, automatisch af laten spelen. En, uh, nou, het werkt fantastisch en daar loop ik op dit moment mee te draaien. Want in het begin, toen ik bij Ridder Radio zat, toen deed ik dat met uh, Winamp. En dan kan je geen muziek mixen. Dan moet je echt een liedje uit laten draaien. Ja. Voordat de volgende kwam. En, uh, maar dat werkt perfect. Dat echt perfect. En hij kan okay. zelfs als je zo'n zo uh, mengtafeltje koopt voor je computer. Uh, die kunnen er ook op. Maar dan heb je dan de betaalde versie. Maar ik vind het eigenlijk een beetje bedotterij. Want ik heb toen zo'n ding gekocht, dan kan je even kijken, je laten zien, via de dat, dat is mooi zien. een beetje donker. Maar doe ik even het kopje erop. Ik kijk even waar jouw webcam zit. zit de de huifpagina aan de linkerkant beneden. Ah, de linkerkant linker beneden. Dan moet je er even onder. Dan kan Nu te horen, gespeelde nummers zie ik staan. Nu ja, te horen. Zien, zie je links, kijk maar links in, in het rechterkant. zie een schermpje, Daar staat live. Als je die aanklikt dan zie je bewegend beeld. Oké, okay, ga ik eventjes proberen. Dan zit je op de of? Ja, op de hoofdpagina. Ah, kijk, op zo'n manier... Ik dacht ik al, ik, hij is aan het laden. Ja, dat is inderdaad een beetje irritant. Ja, dat je dan uh, dat op twee verschillende pagina's uh, hebt. Ja, staan. juist. Maar dat heeft die andere persoon gedaan. Hè? Want, ja. uh, want die Nelly -app, die heeft uh, Adrie zelf gemaakt. En die heeft gewoon de chat naast de webcam gemaakt. Maar in het begin wilde ik geen chat hebben. En toen nou, ah, achteraf okay. dacht ik van ja, ik vind het toch wel makkelijk. En toen heb je iemand anders het voor me gedaan, op een aparte pagina. En toen heb Danny, heb, uh, Danny moet je mij horen. Toen heeft uh, Adrie gezegd van joh, dat moet je, kun je beter aan mij overlaten gaan. Want ik uh, bedoel, ja, ik weet hoe het werkt en uh, andere mensen gaan er maar wat aan uh, rommelen En uh, ja, voordat je het weet, uh, heb je niks meer over je eigen website te vertellen, snap je? Ja, dus, oh, dan uh, lijkt het mij gewoon een goed plan dat je... Ik wil alles, het liefst alles door Adrien laten doen wat de website betreft. Ja, dan kun ja. je het uh, beste gewoon een e-mailtje sturen en dan maar hopen uh, dat hij uh, tijd heeft. Ja. Uh, dus, nee, ik zag het make je het ziet er vrij professioneel uit. Nou, oh, en uh, dat, dat, daar zit ook een DJ-virtual ding op, maar dan moet ik een code invoeren. Maar, ik moet je zeggen, die gratis versie... Dan kon je nog mee opnemen. Wat, ja. de, wat ik draaide. En met, en met deze niet. En dat vind ik zo jammer. Ik kan ja, dat wel is... gewoon wat ik nu doe, kan ik wel doen. Maar als ik nou wil uitzenden via dat programma. Want dat moet ook kunnen. Dan moet ik een codec kopen. Moet kopen. Terwijl ik al 200 euro voor dat ding betaald heb. Dat apparaat hè? Met die software ja, is, uh, erbij. Ja, sociaal. Dat denk ik nou zo echt typisch Amerikanen hè? Echt, Dat zijn nou echt Amerikanen. Die plukken je helemaal kaal. Gouwe handel, hè? Gauwe handel, big business, hè? Zuig die bevolking maar uit. Dat hoef je de Amerikanen niet te leren. Dat is het land van de commercie. Ik vind het... Uh, ik, ik ben... Uh, nou ja, kijk... Uh, ik, ik, ik, ik zeg heel eerlijk. Ik, ik ben eigenlijk een beetje anti-Amerikaans, maar... Ik niet echt uh, een Taliban-figuur die zegt, blaas maar op. Dat, dat hoeft van mij ook weer niet. Zo ben ik niet. Ik vind het erg wat er op 9-11 gebeurd is. Dat, dat gun ik niemand. Maar het zijn niet mijn vrienden, laat ik het zo zeggen. Nou, het, uh, ik ben ook niet heel erg... Uh... De cultuur, dat is mijn cultuur helemaal niet. Ik heb een collega die heeft er tien jaar gewoond bijna. Nou, haar zeg ik wil nooit meer terug. Hij vond het, hij zei, ik kan niet wennen aan de cultuur. Of je moet er geboren zijn of heel jong zijn dat je daar komt wonen. Als ik heb er best goed verdiend daar. Hij zei, maar... Na uh, 9, 11, toen, uh, toen ging het ineens slecht met alles, uh, met de economie. Ja, en, uh, ja het, uh, als je daar een blikje bier in je auto zit op te drinken, hier krijg je gewoon een boete en dan moet je je blikje leeg houden. En dan ben ik al je gelijk in de, in de boeien geslagen. Nou, ah, dan zal ik je eens een heel leuk verhaal over vertellen. Ja? Uh, mijn vader die ging met uh, pensioen en hij had eens, uh, altijd al jarenlang had hij gezegd van ik wil een keer naar New York. Hij had heel veel boeken over New York en allerlei uh, videobanden over New York. En daar was hij helemaal fan van. Mm -hmm. Dus uh, toen hij op zijn 62e met pensioen ging, toen zei hij van weet je wat pa, wij gaan samen met z'n eens twee weken naar New York toe. Dus uh, dat hebben we gedaan en later zijn we zelfs nog een keer teruggegaan uh, terug naar New York en uh, om de tegenstelling heel duidelijk te stellen: de ene dag krijg ik een bekeuring omdat ik ergens op de trap een blikje Heineken zit te drinken samen met mijn vader. Mm -hmm. uh, dat was een, uh, je moet voorstellen, het was een hele grote bibliotheek en er waren hele grote trappen omhoog, schitterend oud gebouw. En daar zaten allemaal mensen op die trappen die zaten daar tussen de middag te eten en te drinken. Die hadden daar gewoon een pauze. Nee. Wij gingen daar tussen zitten. En wij hadden in de supermarkt aan de overkant... hadden wij allebei één blikje bier gekocht en een broodje. Dus wij zaten dat blikje bier uh, op te drinken. Kwam oma Gent. <lacht> <lacht> kwam oma Gent, die kwam ons uh, tegemoet. En niet zo vriendelijk ook. <lacht> en... Uh... Ik begon een heel verhaal af te hangen en ik zo van, uh, maar ja, ik ben, mijn vader praat al geen Engels, maar ik praat al redelijk Engels. En, uh, dus ik zei zo van, ja sorry, ik, zei, ik kom uit Nederland en uh, weet, dat weet ik niet. Dus uh, nou, met veel heen en weer gehouden hoe liep het met de zussen af en hij verscheurt de bon. Hij uh, zegt, maar uh, als je Amerikaan was geweest, of nu, dan had je nou een bekeuring gehad van uh, richting de 200 dollar. Jeetje, en hoe lang is dat geleden? dat is, uh, ondertussen is dat dan uh, een jaar of acht geleden denk ik ja? het, het grappige is dus ik moest dus het blikje moest ik dus ter plekke weggooien terwijl het nog half vol zat dus ik moest het blikje ter plekke weggooien want dat mocht niet uh, en sowieso, hij vroeg mij naar papier dat ik wel nou kon laten zien dat ik de gerechtige leeftijd heb, want die ligt daar hoger ja, ja. Uh, om dat te mogen drinken überhaupt, zeg maar. nou, ik wist niet dat ik zo'n jeugdig voorkwam had, maar goed. Dus uh, alles was dan zeg maar, in orde. De volgende dag zagen wij ergens in een van de buitenwijken in New York een hele grote wapenwinkel. ja, en, uh, nou ja dat vinden wij natuurlijk ook interessant, dus dan ga je eens een keer naar binnen. En binnen vijf minuten stond ik eigenlijk gewoon met een M16 automatisch machinegeweer op een schietbaan te schieten. Mm -hmm. En als ik dat had gewild, had ik die gewoon kunnen kopen. Ik had hem nooit meer naar mee, Nederland kunnen krijgen, natuurlijk, want die krijgen het niet door de douane heen. Mm -hmm. Maar ik ben mm -hmm. dus niet in staat om verantwoordelijk een beetje bier te drinken, maar ik mag het dus wel met een volautomatisch pistool uh, opschrijven. <laughs> ja, belachelijk hè. Dat is, uh, dat is Amerika. Nou, uh, ik weet niet of je Haagse niet kent. Ja. Nou, die, die, die, uh, daar heb ik af en toe ook via internet contact mee. En die, uh, die zetten nog wel eens dingen op internet... dat uh, cannabis is minder schadelijk dan alcohol. Uh, dat denk ik ook, ja. Ja. Dat, uh, er zijn zelfs... Uh, ze kunnen schijnbaar zelfs uh, bepaalde vormen kanker bestrijden... met cannabis. En maar wat mij opvalt... Al die dingen wat, wat je me net vertelt, dat zie ik hier in Nederland ook gebeuren. Want, want deze regering van eh, het kabinet Rutte en die, die man die van justitie, die vroeger Rotterdamse burgemeester was, opstelte, ja, ik... ja. die probeert gewoon alles na te doen wat in Amerika is. Want vroeger was het zo, als je voor je deur een biertje drinkt, was daar niks aan de hand. Eh, maar ja nou mag het niet meer weet je je mag hier in Nederland ook niet met een biertje op straat lopen of hij moet dicht zijn maar uh, <coughs> nou die wiet uh, nou dat is dan allemaal niet doorgegaan want dat mocht zelfs uh, de stad Maastricht de gemeente Maastricht die mocht zelfs uh, uh, niet, uh, geen wiet verkopen aan, uh, aan buitenlanders dat mocht dus niet dat uh, was verboden wettelijk gezien nou, volgens nou, mogen ze het wel een buitenlanders verkopen. En dan bedoel ik geen Turken en Marokkanen, maar Duitsers, ja. Fransen, ik Belgen. Dat geven, nou. en, uh, ik het En bedoel, waarom wij wel en hun niet... Eigenlijk is dat ook discriminatie. Maar ja, ze zeggen ja, de overlast, dit en dat. Maar die mensen kopen en ze gaan toch weer weg. Maar gaan wij... ...in Nederland al zeker de laatste vijf jaar niet gewoon helemaal op Amerika lijken met alles. Ja, en, en het bevalt me totaal niet, want ik heb nog geluk gehad. Ik werk in Den Haag bij de, uh, ja, de veegdienst. En dat was uh, vroeger uh, had je de gemeentereiniging. Dat is gesplitst in de Haagse uh, Milieuservice. Dat is uh, nu een particuliere reinigingsdienst die alleen maar vuil komt ophalen. Dus zeg maar de vuilnisman. En de veegdienst hebben ze bij de gemeente gehouden. Dat was vroeger gewoon één, hè, gemeentereiniging. Ze hebben ons bijna overgenomen. Het is dat we hulp hadden van de vakbond, de Partij van de Arbeid en de SP, die stond gelukkig ook achter ons. Die stonden ook niet te juichen. Nou, maar die wethouder die erover gaat is van de VVD. Meneer Revis is dat, de wethouder. Dat zegt, dat zegt alles. Ja. Nou... Hadden we een P van de gehad, of een SP of weet ik veel. Kijk, deze 66 ook, hè? Ze, doen, ze zeggen we zijn links liberaal. Maar nou, er zit niks links aan, hoor. Ja, als je aan het milieu komt. Maar we, we mogen niet meer roken. Vroeger mocht je bijna overal roken. Zelfs op school mocht de leraar voor de klas roken. Maar dat vroeg hij wel, kinderen: hebben jullie daar last van dan rook ik niet? Hebben jullie geen last van? Doe ik even raam open, rook ik even een sigaretje weg. vroeger ze het nog netjes hoor, dat zeg ik heel eerlijk. En nu, mag, je mag nergens meer roken haast. Ik kom in een cafeetje die valt net onder de grens dat je wel mag roken, omdat het een klein café is. En als je aan de bar zit, ja, ze hoeven het niet bij je te brengen. Ze zetten het glas neer en ja pakt dat glas mag gaan roken. Nou willen ze vanaf 1 juli volgend jaar het roken ook in kleine cafés verbieden. En uh, ja, ik zeg het in Zweden is het ook. Dus Daar hebben ze een nog strenger rookbeleid als hier. Dan mag je zelfs in je eigen huis niet roken. Dat is zo, zo raar. Ik vraag me af. Sommige landen mag je zelfs in je auto niet roken. Maar ik denk, kijk, als je andere mensen daarmee schaadt. Of, uh, of mensen die. Of je vraagt het netjes: vindt u het erg als ik een sigaretje rook? En mensen hebben er geen bezwaar tegen. Oké, okay, nou dan steek ik een sigaretje op. Maar uh, we mogen in de bedrijfsvoertuigen ook niet roken. Nou oké, okay, prima. Als er niet rokers bij zitten, vind ik dat prima. Maar als je met drie, vier man in de auto zitten en iedereen rookt... Ja, wat is het probleem dan? Je doet de raampje open, want dat doe ik zo en zo. En je ontlucht dat ding even. En klaar. Er is nooit een, uh, een parfumetje erin spuiten. <laughs> ik zie dat probleem niet, weet je. Dan zeggen ze... Daarom wou ik het ook, uh, had ik uh, over vrijheid en uh, over de bevrijding, over, uh, het onderwerp vrijheid. Leven we wel echt in vrijheid in Nederland? Ik vind van niet. Nee. Kijk, we worden niet constant door een uh, geheime politie achterna gezeten, zoals vroeger in de Sovjet-Unie. In sommige landen is dat nog steeds. Nou, ja. dat, dat, dat, dat weet ik zo net ook nog niet. Kijk, ik, ik... denk, als ik nu wat doms gaat zeggen... Als ik nu iets, iets doms zou zeggen, wat ik niet ga doen... Maar ik zou nu iets heel doms zeggen, politiek, heel gevoelig iets... En ik zeg dat uh, nu, dan zal het misschien niet opvallen. Maar als ik dat elke uitzending uh, ga zeggen... Dan heb je kans dat er mensen zijn... Hé, hey, die checken elkaar in. of, of, of via, uh, Want het wordt opgenomen en online gezet ook. Die radioprogramma en die webcam die neemt het vanzelf uh, op. kan ik trouwens wissen... Maar als ze kwaad willen, kunnen ze me na checken van, nou, wat zegt die man allemaal? Hè? Die, die, die zegt allemaal politiek incorrecte dingen. Dan heb ik het niet over baartalanders of over discriminatie, maar over politiek incorrecte dingen. Hè? Bijvoorbeeld, uh, zelfs voor uh, Dr. Koning beledigd, zeg maar wat. Dan vind ik het een hele aardige vent hoor, die ben, alexander maar... Maar stel nou voor dat ik zou zeggen, die, die koningin en Alexander, oh, een lul is dat, en Beatrice is een hoer, en dit en dat. Nou rijken maar als ik dat te vaak zeg, dat, er, dat ze me in de gaten gaan houden. Ja, en dat ik misschien binnen een paar maanden mijn baan kwijt ben. Maar nou, wat ik net zeg, dat, ben, dat, dat, dat bedoel ik niet zo. Maar ik noem het als voorbeeld, hè. Ja. Maar, nou ja, ik bedoel, uh, Nederland is het nog steeds het land waar de meeste telefoontaps en het meeste e-mailverkeer in de gaten wordt gehouden. Uh, ja, en door Amerika, hè? want ze laten het gewoon toe. Kijk, het is een ja. bevrienden land, oké, okay. maar, maar, maar dat, dat, dat is aan de AIVD, niet aan de FBI of de CIA. Wij leven ik. in uh, Amerika aan de bolderen. Aan de? Bolderen? Ja, aan de Polder. Dit, dit, dit, uh, dit is gewoon een provincie van Amerika. In principe wel, ja. ja. En uh, het, was, het was wel heel erg mooi... ...want nu met deze dagen... ...heb je natuurlijk een hoop... Uh, ...programma's over vrijheid... ...en over de bevrijding. Uh, nou, ja. En de be, uh, er was... Een, een, ...een gesprek met een oude... ...veteraan... Uh, op, uh, ...op tv vanavond. Ik dacht, Nederland 1 was dat geloof ik zoiets... En dat was mooi, de man uh, zei legendarische woorden. Hij zei, uh, de Amerikanen en de Canadezen en de verzetsstrijders hier hebben hun best gedaan om Nederland te bevrijden. Ook oh, Nederland... zekerheid, daar ben ik ze ook heel dankbaar voor. Zeker. En om Nederland uh, weer terug te geven aan de Nederlanders, ja. waarna uh, het volk van de VVD en D66 het gratis weggeven aan Europa. Ja, ja. Nee, en dat... dat vind ik echt... Dat vind ik dus, daar vind ik dus een grote kern van waarheid in zitten. Ja. Dat vind ik dus super triest Want uh, oh. als ik bijvoorbeeld een, een, een, een uitspreek van... Uh, nou ja, uh, ik ben er niet trots op. Maar zou ik zeggen, van ik ben er trots op een Hollander samen Nederlander te zijn. Dan ben je vrijwel, word je gelijk uitgemaakt. Uh, voor een nationalist. Voor, voor racist of wat dan ook, zeg maar. Ja. En hetzelfde dat... Uh, ik zet mij nogal in voor dierenrechten. Nou, ja, terecht. En, ja. En hoe dieren misbruikt worden en hoe de vee-industrie en alles en zo. En vooral ook de, de jachten dergelijke. En uh, dan word je gewoon door de overheid gezien als terrorist. Ja, ook al gebruik je en, geen geweld, je wordt gewoon als terrorist gezien. Ja, dan wordt ja. je Facebook-account en je Twitter-account gescreend. En uh, je ja. krijgt via Twitter en Facebook krijg je hele vervelende berichten en, en dreigberichten en dergelijke naar je hoofd geslingerd. Van uh, mensen die daar dus uh, heel anders over denken, zeg maar. Nou, neem bijvoorbeeld de uh, Occupy-beweging, hè, Ken je wel, hè? Anonymous. Ja. Uh, die mensen, ik vind dat die mensen niemand kwaad doen. Het, ja. uh, ze zitten over de hele wereld, van Rusland tot, uh, tot Engeland, van Amerika tot uh, China. Uh, zitten zelfs in het Midden-Oosten. Er zijn. Uh, toen zag ik op een bericht, uh, dat was de Israëlische uh, variant van uh, Anominus. Er liep een, een traditionele Jood, met van die pijpenkrullen, met een bord in zijn handen. En er stond op, uh, I'm Jewish. But, uh, uh, dus hij wilde daarmee zeggen, ik ben dan wel Jood, maar ik ben tegen de bezetting van Palestina. En ik nu ja. nou zeg, zie je, er zijn... He, maar, want ze doen net alsof alle Joden tegen de Palestijnen zijn. Maar dat is helemaal niet zo. Ik ken Joodse mensen persoonlijk. Die, die willen niks met Israël te maken hebben. Omdat ze de, de, de Palestijnen onderdrukken. Als ik weet je, daar... Ja? Weet je wat denk ik een, een groot probleem is? En dat zie ik ook heel erg in Nederland. Want ik vind Nederland steeds intoleranter worden. Ja, zeg maar. klopt. Uh, mensen willen heel graag... ...vrijheid voor zichzelf... ...ze willen graag zelf kunnen doen... ...en laten en zeggen... Juist. ...en uh, willen die vrijheid hebben... ...maar ze gunnen die vrijheid niet... ...aan iemand met andere gedachten. Ja, nou dat klopt. Dat is het grote probleem. Uh, als jij ervoor bent... ...dat je uh, meer... Uh, ...ja noem eens wat bomen in Nederland... wil planten, dan moet je dat kunnen vinden... ...en dan moet iemand die vindt... dat je meer flatgebouwen moet neer kunnen zetten... ...die moet dat ook kunnen vinden... ...en die twee personen moeten elkaar gewoon in hun waarde laten... ...en dan zeggen van, oké, okay, ja, we verschillen van mening, dat kan. Nou, dan zeggen we vanaf, voor elke flat 30 bomen of zo. Ja. Zit zo'n bomen omheen, nou heb je allebei gezien. Weet, nou, Maar dat is heel ja. typisch en dat, ik denk dat dat ook heel erg vanuit Amerika komt... ...is dat, uh, en dat zie je steeds meer... Uh, dat mensen hier op hun eigen eilandje zitten. Het is ik, oh. ik, ik. Uh, ik moet vooral kunnen doen en laten wat ik wil. En anderen moeten mij allemaal met rust laten respecteren. Maar, maar naar oe, de andere kant... oe, oe, als een moslim wat vraagt. Van ik wil graag een moskee bouwen bij mij in de wijk. Nou jongens, oh dit en dat en alle kerken worden gesloten. Maar dat hebben wij zelf gedaan, die kerken sluiten. Want wij komen niet meer naar de kerk. We hebben het aan onszelf te danken dat de kerken worden afgebroken. Dus ze moeten niet houden, hoeren toch? Nee, ik bedoel, en kijk, ja. alles is tijdelijk. Het komt en gaat met golven. Uh, ja, precies. Het, het, het, het christendom is ook uh, behoorlijk bloedig verspreid ooit. En het bloeide helemaal op en het bloeit nu een beetje dood. En zo zul je hetzelfde zien met de islam. Eerst zal, nou, is, zal dat een hele bloei hebben en dan zal het ook bloeien. Ja. Maar je ziet dat uh, een hoop moslims zelf al afhaken. omdat ze gewoon geen zin hebben om iedere keer. Uh, ja, al die uh, regels, hè? Kijk, kijk, dat vind ik vaak met. Uh, en dat vind ik met het boeddhisme zo mooi. In, in, in de boeddhisme, die kent geen haat tegen andere nee. mensen. Hè? En de islam, het jodendom, het christendom. die haten anderen. Dat is gewoon zo. Van ja, je hebt je, je vijanden liefstaat er in de Bijbel. Nou, volgens mij is dat pas honderd uh, jaar geleden erin gezet. Want ik heb nog nooit gezien dat ze met uh, mantel de mantel daar liefde het christelijke geloof in Europa hebben gebracht. Want dat hebben ze ook met het zwaard gebracht, hè? De Franken. Ja, kijk, ik heb sowieso. Uh, ik laat iedereen met zijn waarde van, Maar ik mm. heb zelf, voor mijzelf, heel erg veel moeite met het. Uh, het hele uh, idee dat er een God bestaat, en, en uh, de Bijbel en dergelijke en zo. En ik moet zeggen, voor iedereen die, uh, die daar interesse in heeft, zeg maar in over uh, de waarheidsgehalte uh, van de Bijbel en dergelijke en zo. Er is een heel goed YouTube-kanaal. De man is zelf priester. Ja. Nou, kun je nagaan. En. Uh, dat kanaal, ik weet niet hoe het kanaal heet, maar de filmpjes heten allemaal Give Me an Answer. Geef me een antwoord. Okay. Waarin uh, die man die gaat alle grote scholen in Amerika af, universiteiten. En hij is een priester. En die kinderen mogen vragen, om, en die studenten mogen vragen om hem afvuren, Zeg maar. En hij antwoordt alle vragen beantwoord. Zeg maar. En ook al heb je uh, voor mensen die totaal geen interesse in het christendom hebben. Het is heel interessant, omdat hij uh, toch wel uh, over heel veel dingen uh, heel kritisch is, mm -hmm. zeg maar. En uh, zeker over uh, de Bijbel, waarvan hij zegt van, ja, uh, die zijn ze zo pas zoveel honderd jaar nadat Christus dan geleefd en uh, dood zou zijn, hè, zijn, ze begon, ja. zijn ze pas begonnen met schrijven. Ja. Dus... Uh, ja, waar halen, ze, waar halen ze het allemaal vandaan? En, ja, de Romeinen, hè? De Romeinen die, die hebben het christendom in Europa verspreid, in principe. Ja. En, Fra en Frankrijk, de Franken, van vroeger bestond Frankrijk niet dat je een volk stond, dat waren de Franken. Die hebben met geweld, met veel, veel bloed uh, vergieten, hebben ze het christendom verspreid in Europa. Ja. En, en dan kon je kiezen of je, of je nekt eraf of christen worden. En dan zeggen ze wat van de islam, maar ik bedoel... Kijk, en dan zeggen ze zo, ja, dat was vroeger. Nee dat, nee, dat was net zo erg als wat er nu gebeurt. Wij deden precies hetzelfde. Vrouwen mochten zelfs hun enkels niet laten zien hè, in de middeleeuwen. Hè? Nee, dat bedoelt, het zijn allemaal uh, mannenreligies. Het zijn allemaal uh, ja. religies waarin de man domineert. Juist. En, uh, ja, ja. Waarin de vrouwen onderdrukt worden. Uh, oh, daar heb ik nog een ja. heel, mooi, heel mooi ding. Ik heb het geloof ik nog op, op mp3 staan. Daar uh, heeft Willem de Ridder een uitleg aan gegeven. Vroeger waren de religies vrouwelijk als een godin. Ja. En, toen, uh, en toen de me mensen gingen leren lezen en schrijven. Toen is die uh, linker hersenhelft uh, zich minder gaan ontwikkelen ofzo. Of de rechter, dat weet ik niet meer precies. En uh, toen is de mannelijkheid omhoog gekomen en ze, ja, toen zijn de mannen de baas geworden en toen is het eigenlijk fout gegaan want, want net als met de schepping dat Eva uit de rib van Adam komt nee we komen uit de vrouw we komen uit de moeder daarom wordt een godin, is een godin dat, dat, ja, je wordt geboren uit de moeder dus de moeder wordt gezien als een soort godin en niet de vader want die mag alleen het kindje verwekken en voor de rest moet hij zijn kop houden en lekker geld verdienen om het gezin te onderhouden toch? Ja, inderdaad, klopt. Dan moet je zeggen, geen gezin stichten. Nou, dan nou heb ik ook wel geen kinderen. Ik ben wel getrouwd, maar ik heb geen kinderen. Maar dat heeft weer uh, een andere reden. <laughs> dus, uh, maar uh, ja, we hebben wel een uh, paar huisdieren. Eén uh, poes en uh, twee hondjes. En uh, zijn we ook heel gelukkig mee, dus in plaats van kinderen. Dus nou ja, dan maar een paar huisdieren, we. ja toch? Daar gaat het om. Het gaat erom dat je gelukkig bent. En uh, gelukkig, uh, geluk kun je niet kopen. Die kan je ook niet kopen, nee. Je kan, er is niks wat je kan kopen, zeg ik altijd, wat je blij kan maken. Uh, blijdschap ja. zit in jezelf door te accepteren dat je, Weet je ik kan, ik kan best je ver, goed hebben. Ik kan je vertellen, um, vroeger, want ik snap, ik snap niet wat mensen... Want als je ziet wat, wat ze tegenwoordig hebben. Ze hebben iPods, uh, uh, smartphones... Uh, en wat je allemaal met zo'n ding niet kan, nou daar had je vroeger een hele kamer vol met apparatuur voor nodig. Ja. Toen ik 16, 17 jaar was, kocht ik mijn eerste platenspelertje, of die kreeg ik zelfs. Met een versterkertje van 20 watt, een afgedankt versterkertje van de Aristona. En ook een Philips-platenspeler zelf gekocht. Van mijn belastinggeld die ik terug had gehad. Jo, ik was zo, zo apen trots op. Weet je, ik was er echt heel blij mee. En uh, ja, ik wist ook dat ik niet alles kon kopen, en, en, maar ik was wel tevreden met wat ik had. En dat ben ik nog steeds trouwens. Maar als ik zie wat de jeugd nu heeft, ik genut ze zoveel hart hoor, daar gaat het niet om. En wat wij vroeger hadden, en dat doen ze net alsof we, oh, wat al jullie het rot zeg, geen internet. Geen nou, waarom? Het was er niet, dus je wist niet beter. Ik was echt niet minder gelukkig dan de jeugd nu. Ik denk, ik denk dat, dat ik gelukkiger uh... was dan de jeugd nu. Denk ik denk ik. dat deze jeugd het ook heel erg moeilijk gaat nou, dat... krijgen. Want ja, uh, ik vroeger... Vind ook, ik vind het ook als, sneeuw voor zo, hoor. Ja, want als ik vroeger, hmm. om, om, om even een vergelijking te maken. Ja? Uh, zeg maar, toen ik 16 was uh, werd... Wou ik ook graag een bronnen. Uh, maar mijn ouders hadden dat geld niet voor. Uh, al hadden ze het geld voor... Hadden ze het me nog niet gegeven. Uh, mijn vader zei gewoon mijn moeder zei gewoon tegen mij... Maar, Jongen, als jij wat wil hebben, dan ga je ervoor werken. Simpel. Mm -hmm. Dus ik begon op mijn 16e begon ik met machines schoonmaken bij een plaatselijke fabriek, zeg maar, om uh, in mijn vrije tijd een brommetje bij elkaar te sparen. Datzelfde geldt voor mijn uh, autorijbewijs. Uh, de, de kleren die ik aanhad waren uh, vrij simpel en, en uh, geen merkkleding of wat dan ook, zeg maar. Mm -hmm. uh, maar als ik nu kijk en dan uh, vooral wat ik heel erg storend en verschrikkelijk vind zijn uh, sommige tv-series zoals bijvoorbeeld op MTV My Sweet 16. Oh ja. Waarin kinderen van 16, 18 een Rolls Royce of een Bentley krijgen Jeetje voor me. hun verjaardag. <laughs> uh, dat is natuurlijk wel heel extreem. Maar als ik in mijn omgeving kijk, dan zie ik uh, op het kinderen of wat dan ook, of van vrienden, zie ik uh, kinderen van 16. Uh, ze worden 16. En dan staat er gewoon kant en klare scooter in de garage meiden van 16 die een spijkerbroek aan de reet hebben van 250 euro, ja. misschien 6 maanden jongens, <laughs> jongens die in een winterjas lopen die 200, 300 euro kosten wat dat materiaal eigenlijk allemaal helemaal niet eens waard is, want het wordt gewoon voor 2,50 euro in China in elkaar geknutseld ja, precies. Uh, maar de kinderen kennen het waarde van, de, van, van geld niet meer en het ergste is vaak hoor je die kinderen zeggen zo van ja want ik verdien dat ja, hoezo? Waarom verdien jij dat? Wat is, uh, wat, wat, wat, wat is de reden dat jij. Doe je vrijwilligerswerk bij een dierenasiel of zo? Of ga je een weekend bejaarden helpen knutselen in de taan? Waar, waarom verdien jij dat geld? Wat is het dat jij doet dat jij het idee hebt dat jij dat allemaal verdient? Je ouders zijn zo gek dat ze het voor je kopen. Nou, nou dat ben ik helemaal met je eens ik denk dat, dat uh, daar gaat dat, natuurlijk dat materialisme wat je hier in Nederland, wat naar Amerika ook hierheen is gekomen. Uh, en wat hier ook beligt. Die het, uh, mensen kijken om zich heen en die hebben allemaal zoiets van ik wil ook uh, dat grote huis. Nou, en vaak gaan mensen schulden maken om dat te bereiken. Nou, huh? omdat ze gewoon uh, niet meer uh, zelfstandig na uh, uh, kunnen uh, denken. Maar... Ze zijn eigenlijk gewoon allemaal klonen. En eigenlijk, uh, ja, uh, weet je wat het is, zorgde uh, ook beïnvloed. Hè? Want uh, een neef van mij, <coughs> die jongen die gaat dit jaar trouwen in september. En, uh, dat is mijn oudste neef, mijn uh, zoon van mijn broer. Die jongen die, uh, die, uh, die zat vroeger op de middelbare school, op de HAVO of zoiets. En uh, die liep allemaal met Nike uh, van die scho uh, schoenen, weet je. Nike, uh, of Nike, weet ik hoe dat heet. Van die sportschoenen, heel duur. Ook een paar honderd gulden ofzo. Dat was toen nog in de guldentijd. En toen zei ze. Huh, waarom draag je geen Nike? En waarom heb je geen Das Koster shirt? Of dit of dat. Hij zei. Nou, en? Hij zegt. Dat euh, <coughs> ik bedoel. Euh, dat is mijn ding niet weet. Je wel. Nou daar hoor je er niet bij. Hij zei, Nou daar hoor ik er toch lekker niet bij. Wat kan mij uitschelen? schelen? En toen maakte hij er nog meer vrienden. Als die gasten die allemaal in die dure kleding rondliepen. Die ze ook maar van de ouders hebben gekregen. Omdat hij gewoon zelf bleef ja ik heb ook altijd grote respect voor kinderen die ondanks de groepdruk zichzelf blijven, die zich dus anders kleden dan hun klasgenootjes, die dus uh, gewoon hun eigen ding doen, hun eigen interesse hebben en niet met uh, de laatste idols of popstar of wat voor uh, mode dan ook meedoen, of uh, gewoon kinderen die een, uh, nog een eigen persoonlijkheid. sowieso mensen ja. volwassenen ook, zeg maar die gewoon een eigen uh, persoonlijkheid uh, hebben en niet uh, ja, een kloon, een van de zoveel zijn. Uh, ik, zal, ik, zal, maar... ik zal je nog eens een mooi voorbeeld geven. Begin jaren 2000, 2000, 2001 zo. Ik had toen uh, mijn eerste mobiele telefoon, dat was nog het ouderwetse analoge netwerk. En dat was een kwartje per, nee, dat was 1,25 per, per minuut. En een abonnement kost ook nog een keer, een guldens was dat, hè. Van de PTT. Uh, dat was dan 25 gulden per maand en per minuut 1,25. En als je in de bus zat, hoorde je altijd ruis er doorheen, net als op de FM zeg maar. En toen een jaar later kwam de G GSM. Maar toen heb ik dacht Nou weet je wat, ik vind het best wel duur. Weet je, ik neem een, een, een uh, prepaid. Maar toen betaalde je, geloof ik, ik uh, weet niet wat het toen kostte, 60 cent per minuut of zo. Dus dat was al iets goedkoper. Maar als je bel te goed op was, dan was het gewoon op, klaar. Ja. Nou, ik heb ook wel eens een paar keer een abonnement gehad, maar ik bel veel minder aan minuten als wat ik krijg voor die centen. Maar ja, na twee maanden, de eerste maand kun je je minuten meenemen, maar de tweede maand ben je die minuten kwijt. Maar ze weten zo met die cijfers te goochelen. Zoals bij Orange was dat geloof ik. En... Uh, dat uh, je, je bent altijd in het nadeel. Ik denk nou weet je wat. Ik heb pas ook mijn T-Mobile abonnement opgezegd. Ik heb nou een Lebara. Pripay. Hij werkt perfect. Uh, uh, hij is goedkoper. Hij werkt hartstikke goed. Als ik wil internetten. Dan zet ik hem op wifi. En als ik dan uh, buiten ben. Of op mijn werk. Dan zet ik een, uh, zet die roaming. Uh, als ik wil internetten zet ik die internet aan. Ja, dan zet ik die roaming uit. Dan kost het je geen cent. Want als je die nee. roaming aanhoudt. ...dan blijft hij uh, toch MB's gebruiken... ...omdat je steeds een up-to-date krijgt. Klopt. Dus, en, en thuis gaat hij automatisch... ...naar het wifi-netwerk. Ja, dat kost het me geen, geen extra geld. Nee. En, ik denk, nee, nee. en mensen blijven gewoon... Hè, ...en dat kost een smak geld... ...want ze krijgen een naheffing... nou een 1000 MB... ...of wat is het, 1 gigabyte ...dat is zo op hoor. Als je vooral de jeugd die veel dingen downloadt... Doet, ...dat kun je beter op je computer thuis doen... Zet dat over op je telefoon en kost je niks extra. Maar mensen hebben geen geduld. Ze willen alles snel, snel, snel. En denken, maar het kan goedkoper. En als iedereen dat doet, dan gaan ze vanzelf wel de prijs omlaag gooien. Want je ziet nou al, nou willen ze bij Sigo: dat als jij een wifi hebt, dan kunnen via een tweede poort, kunnen mensen, het is niet verplicht, maar het is vrijwillig, kunnen ze via jouw modem, kunnen ze via hun telefoon internetten. Maar wil jij dat niet, dan hoeft dat niet hè. Dan kan je dat gewoon afsluiten, zeg maar. Maar het is wel makkelijk. En het kost je ook niks extra's. Want als je een sigo-abonnement hebt, telefoon, internet en uh, televisie, dan hoef je niks daarvoor te, extra te betalen. Oh ja, en, wat dat, vind, dat betreft ja, gaat de techniek wel vooruit. Ja. Maar ik wou dat het met de mensheid vooruit ging. De techniek uh, uh, is wel mooi allemaal. Maar... Dat zie ik, uh, dat, dat, dat, dat vind ik altijd wel ook een interessant onderwerp. Dat zie ik voorlopig uh, niet uh, ja. gebeuren. Ik heb het idee dat uh, ja, dus, uh, het heeft natuurlijk altijd wel een groep mensen die zichzelf uh, ook uh, ontwikkelen. Misschien ook spiritueel of op andere op kennisgebied, zeg maar. Uh, maar ik heb, ik heb het, het idee dat uh, mensen wel steeds mee, uh, de scholen worden misschien moeilijker en alles. Maar ik heb wel het idee dat mensen steeds dommer worden. Dat, en, wordt, uh, dat klopt, En minder, steeds minder nadenken, zeg maar. Uh, en uh, ik denk ook steeds minder lezen. En, nou, en ik zou je, zien. ja, klopt. Weet je, ik zou je vertellen, hè? ik ben uh, best wel geïnteresseerd in oude culturen en in de geschiedenis. En uh, elke oude cultuur interesseert me, of die nou uh, hier in Nederland is, of oude Rome, Rome of, of uh, uh, hoe noem ze dat daar zo, vroeger, uh, bij, bij Irak daar, had je daar ook zo'n oude cultuur? Ja, Persie. Persie, Fenees, dat vind ik allemaal heel interessant, vroeger ging ik uh, wel eens boeken halen bij de bibliotheek, nou ik een abonnement en denk je dat ik een leesboek of een stripboek ging halen? Ja, eentje. En de rest waren allemaal boeken over geschiedenis, over het Romeinse Rijk, over het Griekenland, over uh, geschiedenis. Op school vond ik het ook interessant, maar ja, dat was alleen geschiedenis wat ik leuk vond. En voor de rest vond ik uh, maar niks, dat uh, weet je. Maar goed, ik ben toch wel goed terecht gekomen, daar gaat we niet om. Maar uh, dat waren mijn... Maar, en ik heb uh, uh, mensen op mijn werk... Wat de oudere generatie... Die herkennen zich wel in, in uh, mijn interesse. Maar kom ik met een goosertje van 17, 18 jaar. He? Johan van Olde Barneveld. Wie is dat? Ik zeg, weet jij dat niet? Ik zeg, wat voor school heb jij gezeten? En dan ga ik een beetje... Word ik een beetje pissig, hè? Dan zeg ik, uh, slaap jij op school? Hij he? zei, dat hebben we nooit gehad op school. Ik zeg, meen jij dat nou? Dat legt niet aan die jeugd, het legt aan die school. Zal ik het nog even iets extremer vertellen? Ja, dat mag. Er was van de week, was er, uh, in de aanloop naar het uh, herdenkingsdienst... waren er kinderen in de studio van een van de discussieprogramma... Ja. moesten er jeugd... en dat, die, die kinderen... Uh, misschien, of je het ze kwalijk kunt nemen, dan wil ik in het midden laten... Maar moesten ze kinderen in de leeftijd van 12 tot 16... ...en in die leeftijd zijn kinderen tegenwoordig toch redelijk bij, zou je denken... Ja, dat lijkt me ook, ja. ...moesten ze uitleggen wat nou eigenlijk een concentratiekamp was... ...en wie mensen als Himmler waren. Huh? Dat is toch verdomme triest. Ja, zeker triest. Ik was me daar pas van bewust toen ik een jaar of... ...nou, oud was ik... Uh, ik had wel eens over Hitler gehoord toen ik 6, 7 jaar was, maar over die concentratiekampen. Dat kwam pas eigenlijk uh, toen ik zeg maar uh, eind van de lagere school. Uh, zeg maar toen ik een uh, jaar of 10, 12 was. Ja. Nou, hier zaten dus jongens en meisjes van zo rond de 16, die gewoon bijna, ja, ze wisten nog net wie Hitler was, maar de Hilde man. Nou ja. Dat, dat is, is wel, dus onze uh, jeugd. Dat is wel heel triest, ja. En zo gaat het verder. Uh, ja, als gezegd... je ze over andere dingen vraagt, als je ze vraagt over Kijk, uh, hè, wat jij zegt, de Romeinen, uh. je vraagt ze over Rome. Je ze vraagt niet? ze Nee, de geschiedenis van Europa kennen ze niet. De ja. geschiedenis van Nederland kennen ze al helemaal niet. In de Verenigde Staten weten ze niks over Nederland. Hè? Ja, Amsterdam, en uh, daar kan je naar de Hoeren, je kan blauwen ja, en uh, zo. En ze Sowieso denken dat heel het... weinig over Europa. Ze... Precies, uh, ze denken dat één Sodom een Gomorra is. Ja. Nou weten wij wel beter als Hollanders. Maar ze weten niet eens waar Nederland ligt. Nee, geen flauw idee. Rusland, ze wezen een keer Duitsland aan als Nederland. Dat en, interesseert ze ook niet. En ze dachten, ja precies, ze, uh, als je daar een krant koopt, je leest bijna niks over Europa. Het gaat alleen maar over de United States of America. Ja. Maar Goed. stel nou voor... Stel voor dat er iets ergs gebeurt, wat ik ze niet gun, hoor, daar gaan we niet om. Maar stel voor, dat er gebeurt een enorme ramp met miljarden, nou, miljoenen doden. De helft van de Amerikaanse bevolking komt om. En ze vluchten naar Europa, ze weten de weg niet. Ze denken dat ze in Frankrijk zitten, zitten ze ergens in de Oekraïne ofzo. Wat een arme, ik heb gewoon medelijden met die mensen eigenlijk. Maar als ik, als ik, ik weet waar, waar ik, ik, ik kan je zo aanwijzen... Wij leggen bijvoorbeeld San Francisco, wijs ik je zo zonder naam op de kaart, wijs ik je zo aan waar dat is. Wij kennen Amerika beter op uh, qua geografie, als hun Europa kunnen. En daar hebben we Herman Tikkelenburg, zullen we die erbij halen? Nou, ja, haal hem erbij. Hallo Herman. Ja, goeie avond Ja, Hoe oh, is het? Goed. Eh, uh, volgens mij, ja, ik zat net met Jacco, maar ik moet even kijken of ik Jacco daarbij kan halen. Uh, yeah. of, of we moeten een groepsgesprek aan gaan. Ik ben met een radio-uitzending bezig. Ik weet, ah, niet hoe het, ik weet niet hoe het werkt, Joe. Even yeah. kijken, hoor. Uh, ah, hier is Jacco. Jacco, ja. Hey. Okay, ja. Hallo Herman. Hallo. oké, toch lukt. Ja, hallo Jacco. Hallo Herman, bel je om mij te feliciteren? Bejarig. Oh, Hij is toch nu weer Jaris? Nee, maar Ajax is kampioen geworden vandaag. Oh, kijk, Ajax lost zoiets geloof ik op internet. Ja. <laughs> ja, leuk voor En welke plaats had Ado, eh, Jacco? Ado heeft gewonnen van Feyenoord, hè? Zo? Oh, dat ja, wist dat ik is niet zo. Fantastisch. Oh, leuk. Ah. Ik moet zeggen: Ajax, heeft... Ajax... Ajax heeft gewonnen van Feyenoord. Nee, Ajax heeft gewonnen van uh, Willem II. Dat is op zich geen prestatie. Want uh, dat is gewoon een halve amateurclub. Dus yeah. uh, dat is op zich geen prestatie. Maar Ajax is landskampioen. En, uh, oh, ja, nou, nou ben... heb je me dag gemaakt hoor. Nou heb je me dag gemaakt om mij te vertellen... Ajax is landskampioen. Maar ja, dat vond... maakt een mooie dag van mij. Waarom hadden geweest? En je, heet, en je hoort dat Ajax kampioen is. Maar, maar... Bedankt. Bedankt, wel. Ja, ik ben er zelf erg blij mee. Maar uh, we hadden het net ja. over Bevrijdingsdag en dergelijke en zo. Ja, ik, ik, heb, ik heb het gisteren ook gezien op, de, op mijn computer hier. Via internet. Die, ja. uh, die was het? Je ja, herdenkings. Uh, Kerkdienst, zoiets en ook later op het op de dam. Ja, die nieuwe koning en koningin hebben het wel goed gedaan. Ja, hè? ja, ja. vind ik. Tenminste, ja. heb je de kroning ook gezien op de dinsdag, op 30 april? Ja, de, he de hele show, mooi. Ja. Ja, ik, ik vond het toch wel leuk. dat hè, je, Nederlanders kennen we wel eens kanker en zo, maar als er, als er een gelegenheid is om een goed feestje te houden, nou, dan zijn we er hoor. Hé hey, Herman, ik wil jou een vraag stellen. Ja, ga je gang. Uh, we zitten natuurlijk, gisteren was uh, de herdenking op de Dam en vandaag is dan overal die uh, vrijheidsfeesten. Nou waren ja. er van de week over een programma op uh, tv over wat de jeugd nog weet over de Tweede Wereldoorlog. Ja. Uh, ik stond er een beetje van te kijken. Ze moesten jeugd van 16, die tegenwoordig toch vrij bij de hand en intelligent zijn zou je denken. Ja. Hadden dus geen flauw idee wat uh, concentratiekampen waren of wie Himmler was of dat soort. Uh... Ja dat heb ik. Dat heb ik hier ook wel eens ondervonden. Als ik zo met, met, met, met, met jongere mensen praat en zo. Ze, weten, ze vragen wel wat soort tanks of vliegtuigen ze gebruiken in de wereld. Maar als ik zeg, ja, maar er waren ook kampen. Wat waren kampen? Ja, dat leg je het uit. Ik zeg, en dan had je Dachau, Bergen, Belzen, Westerbork en zo. Ja. Nou, dat zegt hun absoluut niks. Ik zeg, nou ga je even naar Google toe. En dan ga je daar eens kijken wat het allemaal uitgelegd wordt. Ja. En, ja, en toen een die kwam terug en die, die stond bijna te, te janken. Ik zeg, wat, ik zeg, wat, is, het, wat is het, Jake? En vet um, Ik zeg, wat is er vet? Maar dat is toch niet echt gebeurd? Ik zeg je wel. Dat is wel echt gebeurd. En dat, dat konden ze absoluut niet begrijpen. En die Fred die is ook ongeveer 18. Uh -huh. Maar, maar voor het grootste deel, ja, ik zou zeggen nee. Maar het, dat, dat op, wat ik niet begrijp is dat dat op Nederlandse scholen niet verplichte kost is. Ja, ik denk, ja, als wij nou zouden, nog op school zouden zitten, zou, zou dit nog in de geschiedenisboek voorkomen? Of is er geen geschiedenisboek meer op school? Ik vraag me überhaupt af wat ze op, uh, wat ze op school doen. Maar ik weet nog dat toen ik in de leeftijd, en dat weet ik niet helemaal zeker, van... maar ik dacht dat ik 12 was of 14 of zoiets in die leeftijd, zijn ja. wij naar, naar Westerbork geweest. En daar hebben we de foto's gezien en filmmateriaal, daar hebben we de gaskamers gezien. Mm. Uh, ja. Ik vind dat ze dat met scholen weer moeten doen. Ja, en, en dat maakte je toen al een indruk? Daar ben je kapot van. Ja, ja het is. Uh, ik okay. ook. Iedere keer okay. als ik zoiets zie van. wat er toen gebeurd is met al die miljoenen mensen. ja, dan. Uh, ja, dan, dan ben ik zo. Uh, meestal. Dan, uh, uh, uh, dan, maar, dan, dan. dan draai ik de knop af van, van, de, van de televisie. televisie en, uh, uh, ik ik zal ik jullie. eens wat vertellen. Ik zat vanmiddag. Uh, we hebben nu dan. Uh, gisteren had uh, uh, dode herdenking. En vandaag heb je bevrijdingsdag. En toen uh, zat ik met mijn bord eten op schoot. En er stond de televisie aan op mijn kanaal, op de nationale televisie. Met allemaal hongerende Nederlanders. Helemaal mager. En uh, ik denk nou, uh, dat hoef ik niet te zien. Hè. Het is nou bevrijdingsdag, tuurlijk. Uh, dat ze dat gisteren lieten zien, prima. Maar het is nu bevrijdingsdag, dan moet je feest vieren. En op, op Nederland 2 was er een oorlogsfilm met Duitse soldaten. En ik dacht, ja, daar heb ik geen behoefte aan. Dat hebben we maar op de commerciële radio of de televisie gezet. Want daar lieten ze alleen maar feestelijke dingen zien. En dan kijk natuurlijk, op 4 mei vind ik het wat anders. Maar dan gaan ze op bevrijdingsdag ook al die ellende laten zien. Weet je. Het is goed dat ze het laten zien van jongens, pas op, dit mag nooit meer gebeuren. Maar, maar waarom op bevrijdingsdag, op vraag ik me af. Ja, nee, nou, ik, ik, ik zou zeggen op, op een bevrijdingsdag, laat het bevrijdingsdag blijven en, en, uh, en geen, geen uh, materiaal la, uh, laten zien op televisie wat er zo in de jaren daarvoor gebeurd is. Dat weten we wel, maar mm -hmm. bevrijdingsdag is iets speciaals. Dat was gewoon een feestdag. Ja, nou, ongeveer vier, was het vijf jaar bijna? Uh, en, en dan het land eindelijk kwam onder het juk van de natie vandaan. Dan, dat, uh, dat is veel meer, dat zegt veel meer, veel, zeer zeker toe mensen van, van, van mijn leeftijd, dan, dan een filmpje te zien van, laten we zeggen, ja, uh, hè, de geallieerden die zijn bijvoorbeeld bij Arnhem geland. Dat is weer een hele andere mm -hmm. aparte historie en, en zo, dus, uh, maar als het bevrijding is, laten we het bevrijding houden. Ja het is wel... Uh, soms is het wel eens... Uh, leerzaam, want van de week... was er een heel interessant programma op... en dat ging over... Uh, uh, uh, de, de slag die in Den Haag... Uh, gevoerd is... tijdens de Tweede Wereldoorlog. Diepenburg. Waar, ja, waarin eigenlijk... in Den Haag een vrij goed verzet was... zeg maar. Ja, klopt. Uh, daar werd hard gevochten... en uiteindelijk... Den Haag heeft, als ik het goed heb... en als ik het verkeerd heb... moeten jullie mij maar corrigeren. maar waarin Den Haag uiteindelijk maar heeft overgegeven... omdat Rotterdam zo zwaar getroffen was. Niet omdat ze zelf het niet aankonden. Nou, dat, dat klopt inderdaad. Want uh, ze hebben toen... Uh, een hevig verzet gehad... de nazi's. Want dat heeft ook het Koningshuis gered. Hè, want uh, ze wilden ja. de regering arresteren. Daarvoor hebben ze Den Haag toen aangevallen. Maar ja. omdat... Uh, de landingsbaan die zat bezaaid met beschoten Duitse vliegtuigen, dus ze konden niet landen. En toen, toen heeft Hitler besloten om Rotterdam lessen te leren en als ze dan niet zouden stoppen, zou Den Haag volgen, Utrecht, Amsterdam en meer steden. Daarvoor zijn we gecapituleerd. En, en was het ook niet dat ze achter die, de, de, de koninklijke familie aan zaten? Ze ja, ja. Die... dat klopt. En, en klopt. door de strijd ja. in Ippenburg, dat heeft het koningshuis gered. Want ze konden in die tussentijd vluchten naar Engeland. Ja. Dus dat, dat ja. heeft zeker zin gehad, die Haagse verzet. Ja. ja. Ze ja geen koning? Ja, dat, dat was zo. Of hè? Ja, dat, dat is iets wat je heel weinig hoort. Wist je, je dat? Ja. In, in de Nederlandse geschiedenis? Ik... Uh, ik heb ze de hele serie van die Dr. Dr. de Jong, die de die geschiedenis van Nederland geschreven heeft in de oorlogsjaren. En mm -hmm. ik geloof niet dat ik er heel iets go goeds van gelezen heb. Dat weet ik niet. Ik, ik heb ze verkocht, die boeken. Er waren zoveel. En, eh, ik zeg nou ja, ik, ik dacht bij mezelf, ik heb die eh, gelezen. Dus ik heb ze verkocht aan iemand die, die ze ook weer aangegeven heeft aan de Dutch Club hier zo. Die kunnen dan hun, hun inleven. Maar als je dan die, dat zo leest van de geschiedenis van, van, van Nederlandse... Ja, ik, ik, ik weet niet, maar ik geloof dat, dat de Nederlandse regering heus wel wist dat de, de Duitsers klaar stonden om eh, op bezoek te komen hoor. Ja. Want uh, ja, ik heb ook gehoord, want ik had een buurman vroeger in daar in Scheveningen. Die was groenmaker. En die, en, uh, ja, die had mensen, uh, dat waren meestal mensen van de. NSDAP, de NSDAP, de, de, de, de, de voorloper van de Partij van de Arbeid, die waren, uh, uh, dat waren mensen van het gebroken geweertje. Die hadden een gebroken geweertje als bros op hun jas. En uh, hij zegt, toen de Duitsers binnenvielen, waren hun de eerste die riepen, waar zijn al onze wapens? Waar zijn al onze wapens? En dat waren die mensen die zo tegen uh, bewapening waren, rond uh, de jaren dertig en zo. Ja, en je ziet wat er van gekomen is. Want Frankrijk was beter bewapend dan Duitsland. En toch, toch hebben ze uh, toen niet kunnen tegenhouden, helaas. Ja, maar die fout zie je de huidige regering weer maken: ja, ja, die maar ja. bezuinigt op uh, niet alleen op politie en gevangenissen sluiten, omdat er schijnbaar geen criminelen meer zijn. Maar ook die uh, alle tanks gaat verkopen. Die ja. Ja. Uh, ik weet niet hoeveel onderzeeërs uit de vaart gaat halen. Ja. Uh, Mensen, dames en heren, in Den Haag, er komt de dag, dan valt Europa uit elkaar en dan komt de oorlog. Dat is geen, daar is geen vraag, het is alleen de vraag wanneer, wanneer die tijd is. Want ja, ja. dat er weer een oorlog komt, ja. dat, de mensheid heeft nog niks geleerd, ja. dus uh, ja. die komt er wel weer. Want daar is dus... de Europese Unie is toen opgericht, juist om oorlog te voorkomen. Ja. ja. ja. Maar ja. Nou, wat hebben ze nu gedaan? Het was eerst de EEG, de Europees Economische Gemeenschap. Dat was bedoeld om handelsbetrekkingen, politieke betrekkingen. Maar wat, nu dat het EU heet, gaat het alleen maar om de centjes. Als het maar geld natuurlijk. oplevert. Natuurlijk. natuurlijk. He. He. He. Iedereen is bang dat ze he, hun centjes gaan verliezen. Dus ja. Uh, ja. Ze, ze doen er maar van alles aan om het, om het maar netjes bij te houden. Dat doet er niet toe. Maar laat kan mensen zeker opstappen, het is hier ongeveer, ja juist bijna, ja, het is ongeveer bijna 10 minuten of 20 minuten voor achter in de morgen. We hebben een wilde nacht gehad, erg veel storm en zware regen, maar als ik zo buiten kijk, de bomen staan bij de buurman nog, maar de bladeren die zitten er niet meer aan. Oh, ja. en ik, dus ik ga, ik ga opstappen, Het echt leuk met jullie twee eventjes te babbelen, nog één, één, één kwestie. Ja. Um, wij vroegen, en er was ook een liedje over geschreven, iets over de slag op de Grebbeberg Ja. Wordt ja. dat nog in herinnering gebracht? Ja, ja, ja, dat weet ik nog, ja. Dat hebben dus we ook op school gaat... gehad vroeger, over de Grebbeberg Ja, ja daar is wel ieder jaar een daar. Ja. Toch wel, want dat, daar is, dat was dan een van de hevigste uh, hè, gevechten die, die uh, toen in die paar dagen in mei gehouden zijn. Ja, dat klopt, ja. ja. Drie dagen, hè? Ja, dat is ah. zo. Dus. Uh, Heel maar vast, kom. Ja. ja, ik ga opstappen. Leuk met jij. Uh, prettige avond verder nog, heren. Ja, dank ja, Herman, ik uh, hoop je binnenkort weer te spreken. Ja, ook doen we ook. En uh, jij Jaap, het beste. Ja, dank en, je en, wel. En, en de houd Den Haag schoon. Ja, zeker weten. <laughs> Oké, okay, bye. Hoi, dag, dag. dag Herman. Dag ja, dat was helemaal zo een liedje draaien, Jacco. Hoe wil jij wel draaien? Misschien heb jij een leuk liedje op je computer ik. staan. Uh, dat, is, ja, dat zou ik dan op de een of andere manier naar jou toe moeten uh, sturen. Maar, ja. Maar, uh... Of je moet gewoon zo uitzenden of, of, of, of kan je alleen maar via je microfoon... Uh... Als jij geluid van uh, mij kunt uitzenden wat je nu krijgt, wat je mij hoort praten, dan kun je ook denk ik muziek uh, van mij krijgen. Ik zet gewoon een muziekje op en dan uh, zien we het wel. Oké, okay, ja? is goed. Dan draai je uh, de microfoon even weg. Ik uh, zal eens even wat leuks uitkiezen. Ah, Oké. Okay. Kijk maar wat ze draait. Ah, ik zit een beetje te kijken, de stream die loopt nog. Misschien uh, Jocko is even een liedje aan het uh, zoeken, luisteraars. En uh, dan gaat hij uh, live vanuit, uh, ik weet niet waar je woont hoor, maar uh, live uitzenden vanuit uh, Jocko zijn, uh, zijn plekje waar hij zit. Ik weet niet eens waar je woont Jocko, welke stad woon je eigenlijk? Ik woon in Apeldoorn. Oh. Dan heb ik een tante, die daar bijna de hele leven gewoond. Die was met een beroepsmilitair getrouwd. Die kwam uit Rotterdam. Tante kwam uit Scheveningen. En eh, toen zijn ze getrouwd. En toen, eh, nou, omdat hij daar moest gegeven in Apeldoorn, eh, lag hij dan, zoals ze dat noemen. Hij lag in Apeldoorn. En Toen zijn ze in Apeldoorn gaan wonen en eh, nooit meer weggegaan daar. Geloof ik geloof uh, ja, dat ze in of, of, of net na de oorlog is getrouwd, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat ze dat tot de dood gewoond heeft. Ze is al 88 geworden. En uh, ja, ze heeft nog wel een paar kinderen die daar nog wonen. En, uh, ja, eentje woont hier in Den Haag, een Michi van mij. En de rest zit, uh, zit ja, overal en nergens een beetje. Ze zijn acht kinderen. Dus, uh, <laughs> dus ja. Hé, hey, ik hoor iets. Oh, wel iets op de achtergrond, veel ruis, oh je hebt natuurlijk zo'n koptelefoon met zijn microfoon eraan. Hè? Is dat de groep Marian? Hey, dat, tot nummer heb ik ook. Dat is de groep Marian. Uh, die heb ik ook hoor. Ze zingen zowel in het Engels als in het Duits. Uh, een beetje sommige liedjes uh, klinken middeleeuws. wat is de titel? Dan zoek ik hem op. Dan draai ik hem wel even voor je. Dat klinkt wel bekend. Ik ga even kijken. Naar die hand. Ja. What do you think? in a while. Dan heb je ook das dat mensen smersen. Oké, heel mooi nummer. Nou, zou heel goed kunnen. Die ken ik. En even kijken. Ik heb deze afgehaald van Free Music Archive International. FMA. Ik hou wel van Keltische een beetje keltische, ja. ik heb uh, hier zijn cd-box en 8 cd-box met alleen maar keltische muziek, nou prachtig prachtig, echt uh, heel relaxte muziek als mensen in Smets en daarvoor hoorde je The Lily of the West van, ook van Marian goed, oké okay, uh, Heidevolk is ook mooie muziek Heidevolk, oké okay. en uh, is dat een band of zo, uh, Jacco? Uh, Heidevolk uh, kun je een beetje vergelijken met Omnia oké okay. maar uh, dan wel Heel erg uh, stevige rockmuziek. Ja. Uh, met een uh, heidense, heidense invloed, zeg maar. Bijvoorbeeld een van hun liedjes heet bijvoorbeeld 'Saxenland'. Oké, okay, want uh, ik, ben, uh, ik zat een paar weken terug, zat dus ik, uh, ja, dat kwam door dat uh, Facebook, hè. En uh, toen kwam ik allemaal muziek tegen. En, uh, Nederlandstalige muziek en dat, uh, dat had ook een beetje de sfeer van uh, uh, Gammaans en uh, heidense muziek. Het was allemaal Nederlandstalig, hè? Ja. En dat bleek het rechtsextremistische muziek te zijn, tot mijn schrik. Oké. Okay. En het was best wel stevige metal, en uh, over eigen volk eerst en dit en dat, ook die, want ze dan, uh, hebben ook vaak die gotische letters, hè? Die naties, ja, dat, dat die, uh, die ja, indruk zou je bij heidenvolk ook kunnen hebben. Zeg maar, zeker omdat het erg uh, uh, ja, uh, Saxisch-Noord-Germaans uh, hmm. ja. aandoet. Zeg maar. maar daar komen we uiteindelijk ook vanaf natuurlijk. Ja, okay. En heidevolk... Uh, uh, degene die daar in Iben die bed niet hebben... Behoorlijk... Een uh, uh, link naar... Uh, Asatru... De mythologie... En het, eigenlijk de heidense traditie... Uit, uit Noorwegen... Uh, de, de traditie van de... Van, van de vikingen en dergelijke en zo... En omdat natuurlijk... Uh, en daar komt het dan op... Omdat uh, naties dat eigenlijk... Misbruikt hebben... Ja, dat, He, dat, heeft dat nu een bepaald tintje en want, heeft dat een bepaald idee, zeg maar. Want uh, weet je wat het ook is. Uh, bepaalde symbolen die vroeger heel normaal waren en niks mis mee was. Die nou. werden inderdaad door de nazi's en door de SS misbruikt. Want de SS-tekens, dat waren dat had. Uh, uh, wat was die? Uh, ja, iets, iets met don, Donor of donor, de God ja. uh, do, donor te maken. Had niks met. Uh, uh, met de SS zelf te maken. Nee, uh, maar dat is ook met het beroemdste symbool, het hakenkruis of de swastika, haak, het, het, ja. dat zie je op heel veel, uh, ik ga naar Thailand, ga ja. naar Japan, ja, het het zie je hele... dat op heel veel Boeddha beelden, zie je een hakenkruis uh, Maar dat staan. hakenkruis daar heeft een hele andere betekenis. Want weet je, het, het gamaanse hakenkruis waren eigenlijk ja. twee S's die gekruist waren met elkaar. Ja. Twee S's, en dat was een zonneteken. Had totaal niks met Hitler of wat dan ook te maken. Maar de nazi's hebben al die oude Gamaanse symbolen. Het zijn niet allemaal Gamaanse. Want sommige die zijn zelfs in India teruggevonden. Er waren ja. runentekens. tekens die werden bijna over de hele wereld gebruikt. Ge ja. En de nazi's hebben het misbruikt. En ik heb een keer, ik zal je wel vertellen, ik ben me een keer rot geschrokken. Um, ik ben een SP-man. Uh, en ik was een keertje bij Albert Heijn hier op de Lorenzplein. En ik, uh, en ik zie een man staan met, uh, van koop geen producten uit Palestina. Met een groot bord. Koop geen producten uit. Of tenminste uit Israël. Laat ik het zo zeggen. Uh -huh. Sorry. Uh, hij kwam op voor het Palestijnse volk. En hij staat ook wel eens bij de Amerikaanse ambassade. Ja, hij woont bij mij ergens in de buurt. Maar ik heb die man zeker drie, vier jaar niet meer gezien. En die stond er met dat bord van uh, koop geen producten uit Israël. Want uh, zo en zo om, om de zaak Palestina te... Uh, dus ik loop naar die man toe. Ik zeg, ja, oké, okay, ik ben het helemaal met je eens. Maar wat vind jij nou van die Hezbollah en al die andere extremistische groeperingen? Hij zei, dat keur ik ook af. Ik zeg, oké. Okay. Ik zeg, nou, oké. Okay. Ik zeg dan, uh... maar toen kwam er een gozer met een bombariek, helemaal zwart gekleed, met allemaal symbolen op zijn jek En een kale kop. En die ging die man ook wat vragen. Maar hij zag er in de eerste instantie, dacht ik dat het een nazi was, weet je. Hij zegt, hé, hey, ik wil jou wat vragen, pik. En ik kijk zo. En ik goh, zie Ik En ik kijk goed. En dat was helemaal geen nazi. Het was een, uh, zeg maar, zo'n alternatief. Ja, hoe noem je die gasten? Zo'n link... Uh, je hebt ook van die uh, linkse groeperingen, weet je wel? Uh -huh. had uh, drie handjes die in elkaar lopen. Een gele, een zwarte en een rode of zo. Dat uh, is dan tegen racisme, zeg maar. Uh -huh. Allemaal van die link linkse symbolen allemaal, die op zijn jekken. En toen dacht ik, poeh, En ik dacht, dadelijk slaagde die man op zijn smoel, weet je wel. <laughs> en uh, ja, ik, ik schrok wel eerst in eerste instantie, maar toen kijk ik goed. En ik zei, het is helemaal geen nazi weet je. En ik ben ook wel een beetje beducht voor die lui hoor, moet ik eerlijk zeggen, voor die naties. Want ze zijn er nog steeds. Ja, ze het, uh, ik, het zijn ik heb, kleine ik heb groepen, zelfs... maar, maar ze gaan echt voor niks uit de weg, hoor. Die, uh... Nou ja, kijk, je hebt natuurlijk... Uh, de, de groep die vooruit uitkomt en die je kunt herkennen als zodanig is vrij klein. Wat ik enger vind, ja, ik is, de, is, de, is de grote groep die het er stiekem mee eens is. Ja. En... Uh, ja, die pas naar boven komt. Ah, nou, als, de als de gelegenheid zich aan En dat is Horst Stappert een mooi voorbeeld van hè, die, de televisieserie Dirk. Dat is een mooi voorbeeld. Ja. Dus die zat bij, uh, bij de SS en niet zomaar de SS, want onder de SS had je ook allemaal uh, verschillende. Bij de Totenkopfbrigade. dat was de ergste. En die wist, en echt waar, als je bij, daarbij hebt gezeten, dan heb je alles gezien. ...wat onmenselijk is. Want dat kan je niet ontkennen van dat... ik niet gewoest. Die mensen die hebben... ...synagoges in de brand gestoken. Uh, naar nou, gaskamers... Uh, mensen erin gejaagd. Uh, nou, noem maar op. Dat was de Totenkopfbrigade. Ja, en... maar ik bedoel... Ja? ...we hadden het, straks hadden wij het even over... Uh, ...Rotterdam. Ja? Uh, hoe kan het dat... ...Rotterdam in de oorlog... ...compleet met de grond gelijk gemaakt is... ...door uh, Nazi Duitsland... Maar dat procentueel gezien in Rotterdam de grootste aanhanger tussen neonazi's neonaties is. Ja, dat is wel vreemd. Dat, dat... Heb ik, dat heb ik nooit geweten hoor. Maar ik weet wel dat er in Nederland veel NSB'ers waren. Want op Oostenrijk na waren de meeste fouten mensen uit Nederland. Ja. toch genoeg. Maar helaas. mijn vader had zelfs een kameraad. En uh, ja, die was ook nog wel best wel rechts, maar mijn vader, die, die moest er niks van hebben, van Hitler. En toen zei hij een keer van, Hitler zal overwinnen. En toen dacht mijn vader, ik krijg de pleuris maar. Tenminste, zo zei hij het niet letterlijk, maar in mijn bewoording dan. Die moest niks meer met hem hebben. Hij had zelfs nog een foto bewaard, daar stond hij. En een kameraad, dat is een broer van mijn moeder. Zo is mijn vader aan mijn moeder gekomen, via zijn kameraad. En die foute vriend. Nou die foute vriend, hij heb hem ook nooit meer teruggezien hoor. Hij wilde niks met hem te maken hebben, want weet je wat het is, als je met zulke gasten inlaat, ze verraaien je, ze verraaien je, ja. want als ik zei, dat zijn oranje klanten, Maar mijn ouders waren, mijn familie waren erg oranje gezind ook, hè? En ja, dan moesten de naties ook niks van hebben. Nee. Dus. Ik ga ophangen. Ja, oké. Okay. Ik ga naar bed. Ja. Nou, ik ga nog even door tot half elf, ga ik wat muziekjes draaien. Ja, het was hartstikke het... leuk. Uh, ja. Uh, ja, God bedankt dat ik, uh, dat ik het mocht doen, dat ik het uh, ja. mag mocht komen. Ik, ik vond het heel gezellig, dat heel leuk. Ik ga zeggen, laten we het nog een keer overdoen. Dit programma wordt online gezet, op de, als je het goed vindt tenminste? Ik vind het prima. Oké, okay. kunnen de mensen terugluisteren? vooral voor de jeugd hè, als ze wat willen weten over de Tweede Wereldoorlog. Is dat voor de jeugd uh, heel mooi, als ze wat dingetjes uh, oppikken, zo hier en daar van ook is dat zo in elkaar? Ja dus... inderdaad, lijkt me heel belangrijk. Oké. Okay. Nou, is ja, goed. Ja, Jacco wel te rusten en uh, nou ja, we zien elkaar nog denk ik wel uh, woensdag bij Pharma of nee, zaterdag was dat toch? Ja, dan... zaterdag en maandagavond is Nelly geloof ik ook altijd, oh, dus we ja. even kijken. Nou en dan heb ik uh, dinsdag heb ik besloten om de stream van de video en van het geluid uh, apart te doen. Dus zondags blijft hetzelfde, maar dan zonder webcam. En dan ga ik dat met webcam zonder uh, radiostream. Dus wel met geluid via de webcam dan. Dus via de videostream ga ik elke dinsdag tussen 9 en 10 uur uitzenden live. En dan ja. en, uh, en doe ik de radiostream op zondag tussen 8 en 10. Of daarna als het gezellig wordt dan kan het ook langer duren. En uh, dus dan ga ik dinsdag uh, met het doek express. Omdat Nelly natuurlijk maandag en woensdag... Dan wil ik geen spelbreker zijn. dus Dan denk nou, neem ik een taart dat Nelly en Guus en al die anderen van Redder Radio ja, geen zendtaart hebben. Want ik wil, ik wil jullie niet in de weg zitten, snap je? Want als oh. sommige mensen word ik een beetje als concurrent gezien. En nou, Dat is helemaal niet zo. Van mij maakt het niet uit. Maar van ja, okay. mij rust, rustig de hele zaterdagavond uitzenden. Ja oké, okay, maar, maar weet je wat het is? Kijk, eh, ik ben ook een fan. weet je, Willem de Ridder. En ik luister ook wel eens naar die oude opnames van, uh, van uh, Studio 100 op, op, uh, op internetradio. Ja. Uh, en, uh, en dat zijn opnames uit de jaren 80 en 90, hartstikke leuk joh, en ook leerzaam hè Ja, ik, uh, to toen ik RIT Radio pas uh, ontdekte, dat was eigenlijk heel toevallig, toen... Uh, was het nog echt vol, weet je wat? Was de, iedere avond waren er nog een hoop uitzendingen. Ja, dat en het was klopt. echt leuk. Ik vind het de laatste tijd, helaas. Maar daar kunnen de jongens ook niks aan nee, doen. Vind ik, het een, uh, vind ik het een stuk minder. Er zijn er maar weinig echt interessante programma's. Ja. Uh, veel herhalingen. Veel dat je naar nou bandjes zit te luisteren. En mm -hmm. daar, daar heb ik geen zin in. Ja. zeg maar uh, als ik naar radiozender ga zitten luisteren. Maar inderdaad, ik, uh, ja, ik, bedoel, als Ridder Radio had gevraagd, van... joh, uh, kom een uitzending bij ons doen of draait de stream die je op zaterdagavond draait, uh, zend die ook bij ons uit, dan had ik dat graag gedaan, uh, zeg maar. Dus uh, ja, want moment, uh, uh, uh, komt het, Ik heb ook bij Ridder Radio uitgezonden, uh -huh. maar uh, een beetje mijn eigen stomme schuld. Ik ging. Uh, Muziek draaien die je eigenlijk niet mag draaien. Eh, eh, commerciële muziek. Omdat het herkenbaar is, weet je. Dus eh, toen heb ik eraf gegooid. En ik heb een keertje ruzie gemaakt met iemand. Maar goed, dat ga ik niet meer allemaal ophalen. Eh. En daar heb ik spijt van. Ik heb ook mijn excuses aangeboden. En toen, heb, eh, toen vroeg eh, Guus een keer aan Zou je weer bij Ridder Radio terug willen komen? Want hij zegt. Ik vind dat jij zelfs op je eigen stream draaien, Daar hou je toch netjes. Ja, je draait geen commerciële muziek. Ieder geval. Eh, ik zei, ja, ik wil wel, maar ja, toen heb ik het nog een keer aangevraagd via de site van Willem de Ridder. Maar ja, het, het zal misschien wel van komen hoor, maar het duurt zo lang voordat het zover is, weet je. Ja. En ik heb ook wel eens het idee, ja, ik wil niet lullig doen, maar dat de een, die mag wel, uh, want Jantje Smit is toch ook commercieel, hè? op zich is... Ja, ik heb daar ook mijn vraag tegen da en, en, en dat over. mag wel allemaal gedraaid worden? Nou, he? ik denk niet dat het mag. Ik denk dat ze daar degelijk wel, uh, als, als uh, Buma Stemra daar moeilijk over wilde over doen. dat ze daar wel degelijk een probleem nee, hebben. Nee, maar oké, okay, tuurlijk. Maar, maar dat mag wel. En Jaapie, die draait de Beatles of, of de Queen en... Uh... Ja, of komt dat misschien door mijn manier van... Uh, ja, ik kan best wel eens grof zijn, hè. Ik ben, ik ben wel eens scherp, hè, soms. Want dan kan je op mijn site ook zien. dat uh, nou, Als uh, iemand maar kent, dan is het Guus en Adrie wel. Hier staat het ook. Uh, verrassend, hagenees, grillig, muzikaal, lachen. Recht voor z'n raap, spontaan. Ik kan wel eens recht voor z'n raap zijn, ja. Maar ik, ik, wil, uh, ik bedoel het meestal niet rot, weet je. Uh -huh. ik, ik wil geen schenen schoppen of zo, hè, weet je wel. Nee, maar je mag uh, wel voor je mening gaan Je mag best voor je mening, tuurlijk. Ja. En, uh, en ik kan soms wel eens dat ik achteraf denk: ja, was ik misschien niet te, iets te pittig, weet je. Uh, toen ben ik eraf gegooid. En, uh, maar ik hoor daar niks meer over. Maar ik ga niet lopen achter de kont aanlopen van: joh, wanneer mag ik dit? Ik, ik laat het gewoon als ze willen. Dan komen ze wel, als ze zeggen. nou, ah, nou ja, ja, datzelfde dat heb ik dus ook. Dan, uh, ja. uh, ik heb één keer de stream ook uh, via Red Radio uitgezonden. Mm -hmm. En uh, ik kreeg de indruk dat ze daar wel leuk vonden. Maar als hun niet met, zelf niet met de vraag komen: van, joh, zou je dat niet iedere zaterdag willen doen? Uh, ik ga daar zelf niet achteraan. Nee, ik ga, niet, nee. ik ga niet bedelen en smeken of ik daar nee, iets mag uitzenden. Kijk, als ze uh. het vragen, dan sta ik er best voor open. En ik vind een uurtje zat, hoor. Ik vind een uurtje zat. Ja, ik wil dat ook ben... niet langer dan... Uh, ik loop soms uit, en, maar, en, uh, dus, uh... maar ik vind het uh, leuk om te doen. Het is gewoon uh, mijn hobby, radio maken, weet je. En ja. uh, eerst had ik uh, uh, Aloha Radio, maar omdat dat technisch niet mogelijk was... Nou, ik had een foutje gemaakt, want ik wist met dat e-mailadres niet meer waar dat naartoe moest. Dan moesten ze uh, iets overnemen. Ik weet niet meer precies uh -huh. hoe dat zat. Dan had ik uh, nu onder de Want deze website die nu is, gaat dan via Adri. En uh, toen to, wou ik gewoon Aloha radio de naam aanhouden, maar dat kon niet door nee. een of andere technisch dingetje. En toen dacht ik, ja, ik had vroeger bij een FM-piraat gezeten, die heette Radio Eurostar. En toen dacht ik, weet je wat? Dan doe ik het andersom. Dan doe ik het Eurostar Radio in plaats van radio Eurostar. En er zijn meer zenders hoor die zo heten. In het er terrein, er zit terrein in eh, ergens in Frankrijk. Dat zijn er meer, Maar zijn. Eh, nou ja, bij mij zat er, daarom zat ik ruik bij eh, Eurostar Radio Den Haag. Zet er ook bij. Ja, fout dat je die. Eh, hoe die er aan komt, weet ik niet, maar ik dacht dat ik hem niet meer had. Maar dat fotootje met die blauwe ogen. Daar had ik een keer een zaklamp onder mijn gezicht gehangen, in de badkamer, licht uit en een foto gemaakt. Ja. En die had hij gebruikt. Dat vond ik zo leuk. Ik schrok eerst hoor. In het begin dacht ik, wat is dit voor een... <laughs> en ik weet niet of je mijn nieuwe foto op Facebook gezien hebt, met dat heb boekje. Heb ik nog boek gezien. Nee, ik heb ik nog niet Ik moet zeggen dat ik, ik, uh, ik zet wel dingen zelf op Facebook. Dus mm -hmm. ik zet er wat foto's en filmpjes neer. Maar ik kijk ze niet uh, vaak. Maar ik kijk zelf ah, eigenlijk ook. Okay. Wat... Dus ik heb ook geen flauw idee hoe Facebook er ja. op dit moment uitziet. Oké. Oh, okay. Nou, dat gastenboek. ik heb ook een gastenboek. Nou, en, en, en zo, hij doet het vaker niet, als wel. Van de week deed hij het nog even. Nou, nou weer niet, want anders had ik hem al gezien. Zat op vraag, staat vrij. Meld je aan als er iets mis, je muziek valt onder de licentie van Creative Commons. Dus als het commerciële muziek is die Veronica of Heel veel zijn drie ook draait. Dan heb ik zoiets van, uh, uh, daar heb ik geen vergunning voor. Nee. Maar het mag, kan wel, maar dan moet je zoveel betalen. En dan betaal je nog per liedje ook nog, hè? Ik moet wel zeggen dat uh, al die sociale media, zoals Facebook en Twitter en andere nog, uh, die helpen wel enorm. Als je daar bom, je maakt een Facebook-fanpagina voor je eigen radiozender... Die helpen wel erg uh, om je naamsbekendheid uh, ja, omhoog heb, te ik krijgen. Een, ik heb op Facebook een extra pagina een extra gemaakt. Pagina ge en, daar, uh, en daar staat. Uh, en, daar, uh, en daar staat uh, Daar staat u op. Kijk hoor. Zat je nog op, uh, ik op de chat. Zat je nog op. Ja. Oké, okay, dan, okay, dan, okay, dan ga ik even het adres erop zetten. Ik ga even het adres erop zetten. Ik hoor mijn eigen terug. <laughs> even kijken hoor. Ja, daar is hij dan. Dat is uh, slash als het feest en dan komt eh. Uh, Als het goed is, staat hij nou op de chat. Kijk wat hij doet. Ik zie. Verbinding maken. Sorry, deze pagina is niet beschikbaar, maar dat komt. Op die tweede computer Daar heb ik me niet ingelogd bij uh, Facebook. Dus, uh, ah, okay. En op die andere uh, wel. Op die ene ah. zend ik dan uh, via uh, Bambusar en op die tweede computer zend ik ook mijn stream uit en daar heb ik mijn chat op staan. Ja inderdaad. Dus als het goed is, als je, uh, kan je gewoon erop inloggen. Dus, oh wacht eens, wacht eens, ik heb een trucje, wacht even hoor. Ik kan hier natuurlijk ook op uh, Eurostar kijken, even kijken. Ja, want ik krijg hetzelfde de, afbeelding als jij. Ook, uh, sorry, deze pagina is niet beschikbaar. Oh, wat raar, joh. Of anders. Jij, oh, je zit toch ook... Uh, bij, ja, mij toch ook op Facebook staan? Uh, ja, volgens mij wel. Oh, dan moet je het ook kunnen zien. Ja, want, uh, want, uh, nou, dan kijk ik wel even via jou. Want als ik wat op, uh, erop zet, dan staat daar op die uh, dingen <coughs> ook wat, hè? Dus, kijk, uh, uh, kijk ik daar wel even. Oké. Okay. Dus, uh, nou, graag. Nee, ik ben zelf ook bezig. Ik zit altijd een beetje te... Ieder, eigenlijk iedere zaterdag zit ik weer te bedenken van... Ja, wat doen we? Gaan we door? Of uh, kappen we ermee? Uh, ik bedoel, ik heb geen tientallen mensen die naar mij zitten te luisteren. Het is vaak een handjevol. vol. Hè? Dus uh, ik geloof... Het grootste wat ik nu toe had was... En dat was voornamelijk omdat ik die week op uh, Twitter een hoop reclame had gemaakt. Toen had ik in één keer 65 luisteraars. Zo dan. Ja. Uh, zeg maar. Maar ja, dan moet je dan iedere week weer... Uh, uh, moet je vrijdag gewoon uh, flink gaan lopen spammen eigenlijk. En op Twitter en overal berichtjes plaatsen op Facebook. En dan trek je weer wat luisteraars, zeg maar. Ja. Maar ik heb zoiets van... Uh, ik, vind, ik, vond, ik vind het best leuk om te doen... Maar uh, ik heb ook vaak het idee dat het is de moeite niet, weet je wel. Uh... Ja, maar, maar weet je wat dat is? Kijk, uh, ja, ik, ik had ook heel weinig luisteraars op uh, heb ik het over mijn eigen stream. Hè? Ja. Heel weinig luisteraars, soms helemaal niet. Uh -huh. Of is, af en toe is één, want ik kan dat nader terugzien. Dan kan ik zien van, hé, hey, dan heb ik een piek van één luisteraar. Van twee, ik kan niet zien wie het is, dat weet ja. ik niet. Ik zie zelfs geen IP-adres, maar ik zie wel die pieken van hoeveel luisteraars... Nou, zijn is eentje de laatste drie minuten, dan de vier minuten. Ik heb een keer naar mijn broers gestuurd. ze Wat een bagger muziek draaien. Ik zei, ja, maar jullie willen alleen maar commerciële muziek horen. Maar ik bedoel, muziek is muziek. En als ik muziek mooi vind, of het nou commercieel is of niet, vind ik het ja. mooi. En waarom is het alleen maar de Stones of de Beatles of, of weet ik veel, of uh, U2. Oké, okay, ook leuk. Daar gaan we om. Maar de minder bekende artiesten, er zit troep tussen, oké, okay, dat heb ik ook gezien. Z sommige zingen zo vals als een kraai, oké. Okay. Maar er zitten hele goede bands tussen hoor. Tussen ja, die, eh, absoluut. Echt waar, en, en waarom zijn die niet commercieel? Die verdienen alleen maar aan hun optredens. En een cd, als je een, een cd van ze koopt, ben je ook een tientje kwijt. Koop juist een cd van de Beatles, of, of van uh, Queen de ben 16, ja. 17 euro kwijt. En ik heb ook gemerkt dat... Uh, zeker op YouTube... want YouTube is in feite voor muziek ook een goudbeentje... dat als je op YouTube... Uh, beginnende artiesten... Uh, die hebben daar vaak hun eigen kanaal. Ja, klopt. En heel vaak heb je... dat als je die mensen gewoon een e-mailtje stuurt... en je vertelt ze van... nou, moest luisteren... ik heb een klein radio zinnetje... Uh, ik heb een programmaatje... Je luistert op zijn hoogst uh, een keer 50 man, uh, zeg maar. Ik kan alleen maar, komen, mag ik jouw muziek gewoon een keer uitzenden? Dan 9 van de 10 keer krijg je gewoon een e mailtje terug. Ja joh, uh, pak, ja. Maar, wat je, pak maar, maar wat je gebruiken kan. Maar dat, dat, dat is voor hun reclame toch? En ja. een gratis ook, want ik verdien er ook geen cent om. Hè? Nee, of het of, jij, wat ze of graag, je het ook of je een naam noemt en. Uh, maar als je. Maar als er bij een zender zit die niet commercieel is. Waar ze niks van commerciële muziek willen weten. Je draait Jantje Smit over Omaatje. En dat wordt getolereerd. En Jaapie draait de Rolling Stones. En Jaapie wordt eraf geflikkerd. Ja, kijk, ga, ga, je weet al wat ik bedoel. We gaan geen namen noemen. We hey. zijn in de uitzending. Dan heb ik zoiets van, ja, sorry Ridder Radio. Maar dit, dit... Uh, ja, wat is dit weet je... <laughs> Bedoel, of trekken een lijn en zeg, nou, sorry mensen. Maar weet je wat ze zouden moeten doen? Ze zouden eigenlijk bij Redder Radio een soort uh, database moeten maken. Met alle rechtenvrije muziek die er is die je mag draaien, die je mag kopiëren, ja. zelfs mag bewerken. Ja. Als ze nou een database maken en zeggen, nou mensen, als jullie via ons uitzenden, kan je hier die muziek downloaden. En dat mag je draaien. Als het, dat is misschien wel een goede statement. Goede, ja, of, of laat anders mensen, geef anders de optie dat mensen onderling, programmamakers, muziek kunnen delen. Ja, maar dat mag ook, hè. je mag dit soort muziek ook uh, delen. Alleen één voor één, uh, dus maar één maar. Uh, sommigen willen niet dat hun muziek gemixt wordt met andere muziek, dan staat dat erbij. Ja, daar kan erbij. je ook op filteren hè, op die site die ik voor jou heb. Ja, dat vind ik wel tof. mooi, want ik, uh, daar staan ook muziek die je wel mag mixen maar niet mag uitzenden dat was voor je eigen gebruik of dat je die alleen maar onder dia of filmshow mag zetten onder een vakantiefilmpje maar niet op internet oké okay. Maar dus wat heb ik gedaan, dus ik heb alles wat je mag delen en, uh, en als er staat uh, transport of zoiets dan bedoelen ze mij dat je het ook mag uitzenden ja Stom. dus ja, maar goed ik ga één liedje draaien na vijf voor half elf 5 mei, zondag 5 mei 2013 ik ga één liedje draaien En uh, dat wordt Nighttime Star Van Grace Kelly Ja, tot de volgende keer <laughs> Doei doei You are the voice inside my head When I can't figure out what's going on You help me get by By simply being you You are my sunshine and my guiding light You are the voice that brings me closer to my dreams You're always there to guide You help me get by By simply being you simply be Bedankt voor het luisteren. We gaan er een eind aan braaien. Uh, ja, volgende week zondag uh, zijn we er weer op de radio. En uh, aanstaande dinsdag dan gaan we beginnen om uh, op de Videostream, dus niet op de radio, maar op de Videostream, dus Eurostart TV kun je wel zeggen. Tussen uh, 9 en 10 uur s avonds, hè? dus dinsdag 7 mei. En volgende week zondag zijn we gewoon op de radiostream eh, van, eh, van 8 tot 10 live. En elke zaterdag en zondag de hele dag en nacht non-stop muziek op Eurostar Radio mensen. Dus ik zou zeggen graag eh, tot een ander keertje. En eh, nou ja nog een fijne week nog. Ik hoop dat we nog veel mooi weer krijgen. Dus eh, nou, tot ziens. Luister elke zondagavond live naar DJ Jaap van 8 tot 10 uur op Eurostar Radio.